Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken waarin Vasilis van Gemert... met een eclectische mix van ontwerpers praat over kwaliteit. Dit keer spreek ik met Bob van Luyt, Creative Technologist. Schrijven developers code voor zichzelf, voor andere developers... of om problemen voor klanten op te lossen? En in het verlengde daarvan moeten we leren denken als computers... of moeten computers misschien leren denken als mensen... Verder hebben we het over geld, over status en over bureaucratie. En bovendien nemen we aan het eind de principes van het minimum accessible product manifesto nog even door. Ik sprak Bob al eerder een keer en toen brak hij een lans voor middelmaat. Dit keer beginnen we dus niet met de vraag wanneer iets goed is, maar of hij nog steeds een lans breekt voor middelmaat. De, de, de lans die ik, die ik probeerde te breken was dat ik dus zei van dat... Dat ik denk dat als je, zeker ook als je met technologie werkt... dat je niet uh, van alles zoveel hoeft te weten. Of zelfs het ambachtschap hoeft te bereiken. Mm -hmm. um, um, uh, om goede dingen te kunnen maken. Maar... Oké, okay, ja. Ja, ja, want, ja, want ik, ik zag vandaag... Uh, volgens mij heet dat InVision. Uh, dat is een prototyping uh, tool. Ja. Die hebben een nieuwe... Versie, en dat is echt dé revolutie als het gaat over visuele user interfaces. Mm -hmm. En wat ik daar vond missen, was eigenlijk de niet visuele uh, het niet-visuele deel van een user interface. Namelijk, een user interface is niet alleen maar visueel. En dat is iets wat uh, ik hier heel erg in vond ont ontbreken. En daardoor. Ja, hiermee kunnen minder getrainde mensen spectaculaire dingen maken. Maar het blijft een, maar een deel van de interface. Namelijk alleen maar datgene wat wij kunnen zien. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, ik, vond, ik was eigenlijk heel erg teleurgesteld... dat het nog steeds alleen maar over spektakel gaat en niet over inhoud. Uh, sure, de Um. Kijk, als je het over... Ik bedoel, ik ben geen, uh, geen gebruiker ervan... maar ik, ik weet toevallig ongeveer wat het is. Kijk, het gaat om... wat is het doel? Wat, wat, waar ga je naartoe? Wat is het doel... wat je probeert te... Uh, uh, uh, te tackelen? Ja. Het, waarschijnlijk is... Eh, aanname... maar waarschijnlijk is het doel van die gebruikers... van ik wil snel iets prototypen. Ik wil aannemelijk kunnen maken dat dit idee voor het appje... die idee voor die website, whatever... dat dat waarde heeft... Nou, waarschijnlijk is het idee van InVision... dat is van... Uh, is dat van Adobe of niet? Dat zou van, kunnen. Of, nou, dat doet het niet kan. toe. Is natuurlijk het doel van... wat nou als we die... Uh, hè? als we die dure designers eruit kunnen snijden. Wat nou als wij dat... Hè? dat, dat dan nemen wij een kleine, um, en dan nemen wij daar een klein padje van... in heel veel abonnementen... en dan hoef je geen dure agency meer in te huren. Dus dat zijn verschillende... Dat zijn verschillende um, uh, um, doelen die je hebt. Kijk, het, het punt blijft... Dat, want ik begrijp heel goed wat jij zegt als dat deel wat je hebt over waar wat niet zichtbaar is. Dat als je het voor business doeleinden gebruikt... Ja. Dus let op, dat is echt de caveat. Hè? Dus als je het voor business doeleinden gebruikt... dan moet je dus ook heel goed aannemelijk kunnen maken... waarom dat die andere kant, dat onzichtbare gedeelte, er ook bij moet zijn. Als het feit is dat dat product heel goed verkoopt... Ja. dat, Joost mag weten, misschien zelfs wel hele producten erop gebouwd worden dan betekent, dat zegt iets. Dat zegt iets over de staat van hoe dat design zichzelf weet te verkopen... Ja. in dat businessparadigma. Uh, uh, uh, is het niet interessant, en ik meen, volgens mij zijn we dat met elkaar eens... dat uh, die prachtige service manual van, uh, van, uh, van de UK government... Ja. waar ik ook mijn vingers bij aflik, en dat vind ik prachtig... dat dat van een UK government is. En niet van een bedrijf. Dat is interessant. Ik probeer dat soort dingen ook te brengen bij bedrijven. Yeah. waar dat ik op een plek binnenkom waar dat kan. Het is heel lastig. Het is heel lastig om dat te maken. Of om het af te kunnen maken. Of in, dat het geld erin geïnvesteerd wordt. Het is heel en moeilijk. En waarom is dat moeilijk? Nou ja, kijk, de, de, je gaat een project doen. En er is, uh, voor dat project is een budget. Yeah. Laten we zeggen anderhalf miljoen. Dan yeah. komt er een projectmanager... En die projectmanager, dan hij of zij gaat, die gaat indelen van we moeten dat bouwen, we moeten zus bouwen, we moeten daar en daar wat open houden. En dan nou komt ineens uh, komt, uh, komt Bob en die zegt van, mind you, ik wil heel graag dat iedereen die daar aan meewerkt, dus dat ze kunnen ontwikkelaars zijn, dat kunnen designers zijn, dat kunnen productmensen zijn. Ja. En ik omschrijf het altijd dat ze op, ook op metaniveau werken. Dus dat ze ook uitleggen hoe dat ze doen wat ze doen. Dus op die manual zet je hoe je doet wat je doet. En dan zeg ik er altijd bij hoe blauwer de pagina wordt. Dus daar bedoel ik dan mee uh, links. Naar andere pagina's in die manual. Ja. Hoe beter je iets doet. Want dat betekent dat je een netwerk creëert van samenwerking. Dat is heel moeilijk verkoopbaar. Ja. Want dan zegt die projectmanager: Ja, nou ja, maar ja. Dat JavaScript framework dat bleek toch verkeerd te zijn. Dus we moeten nou een nieuwe hebben... Dat kost ons weer van vier mannen en vrouwen extra tijd om erin te... Wat zullen we eens van je project eraf snoepen? Mm -hmm. Nou geloof me, dan is de service design manual het eerste. Ja, ja, ja. ja. Wat eraf valt. Ja. Plus dat mensen het niet altijd begrijpen wat het is. Oké, okay, maar dan komen we weer bij het onderdeel dat er een gebrek aan awareness is. En dat is ook weer wat ik heb met die InVision. Er is dus een gebrek aan begrip... Wat er eigenlijk wel niet kan met digitaal, wat het betekent. Mm -hmm. Dat het meer is dan alleen maar, hé, dat ziet er fancy uit en het beweegt en je kan erop klikken. En dat er ook verschillende manieren zijn waarop je erop kunt klikken en met, ermee kunt interacteren. En volgens mij ontbreekt het een beetje aan dat soort kennis en ook aan inzicht van ja, dat het om dat je er dingen mee mogelijk maakt die anders niet mogelijk waren of zo. Ja, it, it is, it, ik, ik begrijp heel goed wat je zegt. Ik denk dat wat ook in de interessante een interessant licht is... en dat is ook omdat ik er nu veel over aan het lezen ben... dat is de, de, de bureaucratie die om het hele... Uh, website-slash-app-ontwikkeling is ontstaan. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En ik heb namelijk... Uh, ik hoop dat de microfoon goed aanstaat, want ik heb namelijk een broertje dood aan bureaucratie. Dat heb ik, daar ben ik geen voorstander van. Nee. En ik lees nu een geweldig boek wat ik kan aanraden. Het is van David Graeber. En het heet. Um, nou, ik, ik, ik blank even op de titel. Maar het gaat over bureaucratie. En het gaat over van, hoe kan het nou. Hij is antropoloog. En hij heeft dus onderzocht van. Hè, er is altijd gezegd door de al de automatisering om ons heen hoeven we maar 15 uur per week te werken. Ja. En wat blijkt nou. Om, hij heeft dus onderzocht dat dat waar is. Dus we hoeven maar 15 uur te werken. Maar we doen het niet. We, we creëren werk voor onszelf. En um, uh, we gaan dus meer dan 40 uur per week keihard werken. Maar al... zijn we alleen maar meer gaan werken. We zijn meer gaan werken, ja. ja. Alleen wat is nou het interessante. Dus ik ben dat gaan lezen. En ik ben daar echt heel erg op gaan letten. En je ziet dat dus. Hè? Dus er zijn nu bijvoorbeeld organisaties. Dus stel nou je bent een, uh, nou noemen ze een bedrijf. Je bent een, uh, een, uh, een, uh, een telecombedrijf, zeg maar. En je hebt niet heel veel geld, maar je bent als de dood voor één ding. En dat is voor het grote D-word. Je bent bang voor disruptie. En de disruptie van hè, dat betekent dat je dus van onderop, dus niet disruptie als het woord van eraan schudden, maar dus de disruption theory, dus dat je van onderop opgegeten wordt ja, door dus... een ander bedrijf of zo. Nee, nee, nee, nee. Dat het idee is dus van... Vroeger ja, was er vroeg altijd een soort angst voor grote bedrijven. Dus nu ja. komt er een nog grotere telecomprovider... die onze klanten opvreet. Ja. Maar wat het internet heeft mogelijk gemaakt... en hè, dat is ook wat ze dan dat hele... Hè, de disruption theory noemen... is dat, dat, dat je nu niet alleen maar aanvallen van boven krijgt... Ja. maar je krijgt ook aanvallen van onder. Ja. Dus um, uh, een voorbeeld is Airbnb. Ja. Airbnb is van onderop gekomen... En die heeft, de, de, de, het Hilton heeft gewoon last van Airbnb. Um, uh, Hyatt heeft gewoon last van Airbnb. Dat had voor het internettijdperk niet gekund. Want wat had je gedaan in alle Albert Heijns van de wereld, uh, zeg maar, uh, voor stikkertjes opgeplakt of zo weet je wel. Dus nu heb je niet alleen maar aanvallen van boven, je krijgt ja. ook nog eens aanvallen van onder. Ja. Dus wat ga je doen als bedrijf? Je gaat zeggen, nou wij willen die disruptors, willen wij voor zijn. Hey, die kleine bedrijven. Dus we gaan heel veel geld investeren. En dan we hebben we weer heel veel geld. En al die ideeën en al die kleine mensen en die kleine uh, ideeën. En die gaan we dus naar binnen halen. En die gaan appjes bouwen. Die gaan websites bouwen. Die gaan platformpjes bouwen. Nou, you name it. En wat gaan die dan doen? Uh, nou, wil je gaan meten. Ja, wij zijn al nou wel aan het investeren in dit ideetje. Maar is het een goed idee of is het een slecht idee? Dus wat ga je dan doen? Dan ga je een proces bedenken. Ja. te meten of het een goed idee is. Aha. En daar komen de bureaucraten. Hoe kom? ja. ja. En dan is dus Invision, dan zeg nou gebruik maar Invision. Want, uh, dan, want dan hoef je niet, uh, niet zo'n heel team in te huren voor heel veel geld, maar dan doe je gewoon zelf even een dingetje in elkaar zetten. En dan ga je de straat op en dan gaan we even kijken of het werkt. Ja, en, zo en Je stok... krijgt ook allemaal. Ik, op een gegeven moment gingen heel veel congressen gingen ineens over proces. Proces? Ja. <laughs> hoe boring. Ja. Gingen ging mensen vertellen hoe, hoe, wat voor proces zij hanteerden? Ik kan me niet schelen. <laughs> ja. Wat maak je? Ja. Wat komt er uit dat proces? Ja. Dus, ja, ja. maar dat is, dat is dus waanzinnig interessant. Hè? Om, in de zin van dat... Uh, neem nou voor het ook... Um, uh, neem, neem nou voor het... Um, uh, Middelmanagement. Middelmanagement is zo'n interessant iets. Mm -hmm. Dus, hoe, hoe, hè, dat dus hè, voor degene die het niet weten... Hoe ontstaat het? Van Iemand doet iets... Mm -hmm. Joost mag weten wat hè. Iemand doet iets. En op een gegeven moment groeit het. En er is meer tijd, er komt meer geld beschrijven. Maar ja, er moeten wel mensen bij. Ja. Dus nou Piet, je hebt het altijd alleen gedaan de in Excel invullen hoe dat we het moeten doen. Maar er komen nou drie mensen bij. Als jij die nou eens gaat managen, ja. middelmanager geboren. Ja. Ja, ja, ja. En zo is wow, zo dus het. We hebben het hier op school, we hebben hier iets iets in. We hebben een grote organisatie. Maar ja. we hebben uh, dan uh, hebben facility services. Dus dat zijn de, dat is een, de, de mensen hier die zorgen voor de, de facilitaire dienst, heet dat. Dus die, die zorgen dat de lokale dat er genoeg stoelen zijn of zo, mm -hmm. tafels, weet ik van wat. Ik weet eigenlijk niet precies. Het zijn heel veel van die dingen, die kan ik ook best wel zelf. Ja. Um, goed, Facility Services is ontstaan, waarschijnlijk was er gewoon behoefte aan ondersteuning van... Dat soort dingen, dat de lokalen allemaal goed zijn en dat dat ja. allemaal werkt. Als de dingen stuk gaan, dat het gefixt wordt. Maar die zijn allemaal regeltjes gaan bedenken. Wat mag er wel, wat mag er niet. Ja. En ineens, nu hebben we de krankzinnige situatie... dat het onderwijs soms in dienst staat van de facilitaire dienst. Ja. Dus het is andersom geworden. Ja. Dus wij moeten ons aanpassen aan... Het onderwijs moet zich aanpassen aan wat de facilitaire dienst heeft besloten. In ja. plaats van dat zij in dienst staan van ons. Ja, dat is afschuwelijk van de uh, bureaucratie. Ja, ja en, dat is, dat is al, en met IT wordt dat natuurlijk alleen maar meer. Hè? Dus de, kijk, Ik zeg altijd, van, als je naar IT-boord kijkt... Ja, met technologie, ik zal even kijk, Alle websites die je bouwt. Mm -hmm. Alle apps die je bouwt. API-landschappen die je bouwt. Verzin het maar. Dat is alleen maar... Quote-on-quote -quote verbetering op de experience van die regels die in de database staan. Mm -hmm. Dat zeg ik altijd. Mm. En uh, wat bedoel ik daarmee? Van, ik, ik, ik meen dat echt. Hè? Dus, dus, dus stel nou dat jij een bankieren-app uh, maakt. Een bankieren -app. Ja. Alles wat jij laat zien in die bankieren-app... dus Fazilis uh, koopt, uh, koopt een biertje op de hoek... en dat laat je in die app zien. Dat staat ergens in een database. Als een regel staat dat in een database. En het enige wat erop is, is het, er, zit UX, er is UX toegepast omdat je natuurlijk niet aan jou wil vragen om even een SQL-query uit te, te runnen om te zien wat je ook weer hebt uitgegeven. Yeah. Je wil dat makkelijk maken voor jou. Yeah. Dus dan maak je een mooi UI-tje en dus de UX verbeteren. Het probleem wat daarmee zit, en dat is een niet te onderschatten probleem, is dat bijna alle databases over alle grote organisaties op de die werken op een bepaalde manier. Dat zijn de zogeheten relational databases. En ik zeg wel eens tegen mensen, als je niet weet wat het is, denk Excel. Het zijn kolommen en het zijn rijen. Yeah. En als je nou met je idee bij Excel blijft... Zeg ik, wel eens, ik denk iedereen die wel eens met Excel werkt... die kent dat gevoel van... kak, ik zie de data op de tabel... of uh, voor mijn neus... maar ik krijg die stomme grafiek er niet uit. Ja, ja. Iedereen die met Excel... die kent dat. Dat komt omdat die informatie... die context wel in die, in, die, in, die, um, uh, in die rij... in die kolommen staat. Alleen dat die machine heeft moeite... omdat de processen op die manier... Wat er dus gaat gebeuren is dat je krijgt businessmen die hebben een idee. Die zeggen van nou, nu willen we dat. En we willen gaan dat de app dat laat zien. Of je krijgt designers die zeggen van nou, als de app nou eens dat kan doen. En dan moet je helemaal die slurf afleggen naar die database. En dat gaat niet. Mm -hmm. De bureaucratie die daar omheen ontstaat. Om maar nieuwe dingen te maken. Om dat te verbeteren. Maar niet die kerndatabase aan te passen. Die is enorm... Het feit dat een bedrijf als Oracle zoveel geld verdient, dat komt omdat bedrijven die kerndatabase niet willen aanpassen. Die Zeker. willen niet die regels aanpassen. Want als ze dat fout doen, dan kakt de hele boel in elkaar. De bureaucratie die daar. dingen zijn gewoon van. te groot. Ja, dus en iedereen. Jij, jij weet dat vast ook uit je ervaring dat je een leuk idee hebt voor een, iets met een. Met, laat het een UI zijn, laat het een, een ontwikkeling zijn, laat het een. weet ik veel wat. En dan het gedoe waar je daarheen moet, omdat voor elkaar te krijgen. Iedereen kent die in werkt, die kent dat de IT'er aan tafel, ik ben zo IT IT'er, maar de IT'er aan tafel die zegt van, nee dat kan niet. Ja, dat komt daardoor. Dat is ook weer bureaucratie in, in, uh, in actie. Dus dat is zo'n grote bel. En dus dat maar eigenlijk het, het zegt dat kan niet. Dat is natuurlijk het tegenovergestelde van probleem oplossen. Ja. Dat is het tegenovergestelde van ontwerpen. Wat mij betreft. Uh, dat het. Die eerste begrijp ik, die tweede niet per se. Nou, ik denk dat als je. Of het is, laten we zeggen, ik vind het het tegenovergestelde van een designhouding. Zeg, nee, dat kan niet. Ja. Dat vind ik te makkelijk. Tuurlijk nee. kan het wel. Ja. Nee, uh, en dan ga ik. ga dus nu even. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Ja. Dus, want ik ben dat helemaal met je eens. Kijk, ik ben een. Uh, Um, uh, ik, ben ook een, ik ben ook een maker. Ik maak ja. dingen. Dus er is niks ergers dan iemand die je gaat vertellen uh, van wat allemaal niet kan en wat niet mag. Maar zelfs daar is dan nog wat voor te zeggen. Kijk, als jij van een, uh, laten we diezelfde fik, uh, fictieve telecom uh, provider zijn. Ja. Dan sta je nou eens voor: jij bent het hoofd van operations. En mm -hmm. Je bent de COO en jij moet, zeggen, jij moet ja of nee zeggen. En uh, je hebt een afspraak met die, uh, met, uh, met die man of vrouw. En dan komt de uh, voorziening en ik heb wat ik nou bedacht heb. Mm -hmm. Moet je nou eens kijken En die vrouw of die man die denkt van Ik heb al dat hele telecombedrijf op mijn fiets hangen En dan moet ik dit nog gaan wijzigen Om, dat, om die man dat te laten maken Nou, het uh, wel ja, best Ja, tuurlijk, tuurlijk maar. Overal, ik, heb het, <laughs> ik heb het bij Mirabeau ooit gehad toen, was, uh, uh, toen bestonden er net media queries En die werkten En toen was net uh, een artikel verschenen Responsive webdesign uh. Dit moeten we gaan doen dit is gewoon de oplossing met altijd gelul, maar we moeten een mobiele website en een desktop website en ja. wat allemaal nog wel niet nog meer. En hoe ingewikkeld is dat we gaan gewoon responsive. Dus ik had een uh, voorbeeldsite gemaakt voor het uh, sales team. We mm -hmm. naar het sales team gegaan. Kijk, dit kunnen we. Die waren echt. Ja, dit kunnen we. Nou, we helemaal onder de indruk. En de dag daarna kreeg ik een mailtje. Ja, wat gaan we niet doen? Want het kunnen we niet verkopen. Ja grappig. Die ja. wisten niet hoe ze dit moesten verkopen. Ze hadden ja. geen idee. Dus ik snap het wel. Ja tuurlijk. Soms zeg je het kan niet. Dan moet je nog even ontdekken hoe het wel kan. Ja interessant uh, vraag hè. Zo, dus de, um, um, we zijn allebei uh, uh, eens met elkaar dat, uh, uh, dat je dat wel... Zou kunnen verkopen? Want kijk maar naar de, de gemiddelde website. Hè, die nou, op inmiddels dus, tuurlijk ja, maar dit wist ik veel. Dus was het nou in jouw mening, de, was het de verantwoordelijkheid van de salesmensen om even iets dieper erin te duiken om te begrijpen wat jij liet zien? Of was het jouw verantwoordelijkheid als designer om nog beter uit te leggen aan die, aan die salesmensen, hoe dat ze dat kunnen verkopen? Uh, ja, nou ja, goed, ik had toen dat ik erin moeten duiken hoe verkoop je dit dan wel. Uh, Daar ja. heb ik geen verstand van. Ja. Um, en wat ik toen ben gaan doen, ik ben het gewoon stiekem gaan doen. Ja, als je het niet wil voorkomen, ja. dan doe ik het gewoon. Ja. Maar weet je waarom dat ik die vraag stel, weet ja. je wat zo interessant is, hè, die, we hebben het, je hebt dat ooit een keer op je podcast gezegd, we hebben het in de vorige ook over gehad, dat jij een keer, en dan parafraseer je even. Dat jij zei van st een, mijn studenten moeten straks uit kunnen leggen, ja. waarom dat je niet 50 uh, dollar voor een WordPress template moet betalen, maar 10k voor die persoon als designer. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat dat het antwoord is. Ja, ja, ja. Want een WordPress-template gaat niet uitleggen aan, uh, aan een salesafdeling afdeling hoe dat het zichzelf moet nee. verkopen. Nee. Dus dat, ben ik, van ben ik, dat is de rol van een moderne, uh, uh, van een moderne designer. Ja. Dat doe je. Je, okay. hebt, je hebt stakeholders, die breng je in beeld. Ja. En je legt uit aan die mensen. En niet, zij moeten niet de moeite doen want zij betalen jou. Jij moet de moeite doen om uit te leggen... waarom dat dit het bedrijf yes. beter maakt. Ja. Dus dat betekent soms 75% lullen... en 25% daadwerkelijk designen. Fucking zonde van de tijd. Ja, maar ja, maar ja natuurlijk. Nou, dan ben ik maar ja. ook heel blij dat ik niet meer in die uh, <laughs> grote organisaties is. Tjonge, jonge, jonge. Ja, wat ja. log en traag. Verschrikkelijk. Ja, maar ja. ja. Dat is de... Dat is de en, nee, en mij krijg je daar niet meer heen. <laughs> ik mis het niet. <laughs> ja. Ja. Veel te log. Ik weet nog wel dat ik. Zat ik dus dat was stap 1. Het sales team was niet overtuigd. Dus, nee, ik geef niet op, hè, want ik wist gewoon, dit is, dit is de manier waarop het uh, moet. Dus ik ben, weet ik, veel allemaal dingen gaan doen. Ik ben gaan uh, uh, uh, meer prototypes gaan maken. Ik ben stiekem websites wel responsive gaan maken. Ja. Dus om de hele manier van ontwerpen heen, um, uh, lezingen geven binnen het bedrijf op alle posities uitleggen waarom dit een goed uh, idee was ja. en uh, maanden misschien wel, nou, nee langer, anderhalf jaar of zo. Toen na anderhalf jaar dat ik daar heel actief mee bezig was, zijn bevriend klein bureautje op een ochtend tegen elkaar zeiden ze allemaal tegen elkaar: hey, zullen we voortaan gewoon alles responsief doen? Ah, oh, goed idee. Oké, okay, klaar. <laughs> ja. Klaar. Omdat die zo lekker klein waren. Ja. En ik zat... Uh... Ja. ja, maar dat is, kijk, dat is iets van... Daar, ik heb daar zelf ook mee te maken. Dus dat je... Dat je of je, gaat, je hebt een idee, want dat is mijn werk. Ik doe ideeën bedenken en proberen uit te voeren. En um, uh, dat, ik kan twee dingen doen. Bij iedere idee kan ik telkens weer twee dingen doen. Of klein zelf met weinig geld, yeah. of groot en log, waarvan je weet dat er geld is. Yeah. Iedere keer dat er een nieuwe komt, dan kan ik weer, kan ik die vraag weer stellen. Yeah. En het is bij iedere organisatie waar je wat mag doen of, of wat dan ook, dan it, it is it, die twee splitsing is altijd waar, zeg maar. Mm -hmm. En um, um, het uh, is een soort van iets van dat dat je een, dat is een, je weet dat. En dat dat ik hou daar rekening mee. En, uh, Um, uh, en, en wat ik in die grote organisaties... want ik loop nu best wel lang al bij grote organisaties rond... zeg maar, als met, dat mijn klanten zijn... Dat ik, dat ik altijd weer naar binnen loop met het idee van... we gaan het spel weer spelen. We gaan het spel weer spelen. Ja, ja echt serieus. Dat ik denk van ja... Dit, dit spel, en, dat ik, en op een of andere manier vind ik dat geestig. Ja, ik, kan, ja, ja. ik kan er zelfs om lachen. Ja, en dan ja, ja. gaat er weer iemand tekeer en dan denk ik van... oh, werkelijk? Gaan we dit, gaan we dit nou zo doen? Oké. Okay. En dan gaan we weer. En, um, uh, uh, maar ja, goed, de, de, de, het einddoel is iets moois maken. Kijk, ik, maar en ik lukt ga... dat ook? Uh, ja. Yeah? Ja, niet altijd. Soms gaat dat fout. En, um, je hebt, uh, je hebt uh, twee manieren van fout gaan in grote bedrijven. Eén is van je hebt een idee en het is. Nee, sorry, drie manieren van fout gaan. Eén, je hebt een idee en het is gewoon een slecht idee. Oké, okay, yeah. dat, dat uh, gebeurt yeah. helaas. Oké, okay, dat heb je overal ja. natuurlijk. Uh, ja. Twee, je hebt een idee en het is te groot, het is, te, het is, too, big, het is too big to handle. Uh, uh, denk Concorde, zeg maar. Yeah. Fucking vet vliegtuig. Maar het, werkt, het ging er gewoon niet. Niet te doen, zeg maar. Uh, ik zag er laatst ook weer een filmpje omdat die neus omhoog en naar beneden gaat. Ja, zo gaaf, weet je wel. Het lukt gewoon niet. Dus het Concorde-idee, zeg maar. En drie, is dood door bureaucratie. En dat is de allerergste. Die, die heb ik ook meegemaakt. En die doet, uh, die doet pijn, zeg maar. Die is echt, die is gewoon kloten. Ja, ja, en dat is bijvoorbeeld dat je een, bijvoorbeeld wel een talentvol team hebt met goede ideeën... maar dat er al besloten is dat dat en dat CMS wordt gebruikt. Bijvoorbeeld of dat, uh, uh, uh, uh, dat, uh, dat je een hartstikke leuk team hebt, een hartstikke leuk idee... maar dat uh, uh, dat, dat in, de, in, de, uh, in de vingers snijdt van uh, een ander team... en dat ze gaan duwen en trekken tot het je omvalt. Ja. En uh, uh, het aan de poten zagen, ja, dat, dat gebeurt wel eens, ja. Dus de, uh, das, das, ja, dat is heel pijnlijk. Het uh, was wel leuk. Ik had, laatst had ik weer met iets te maken. Met, uh, um, met, met zo'n soort situatie te maken. En, uh, en toen gaf een, een uh, kennis van mij die gaf een heel leuk kaartje. En die heb ik ook op de, op de koelkast gehangen. En dan zie je zo'n. Ja, je, ziet, je ziet drie pinguïns waarvan ja. de twee die staan te kijken. En één die heeft zo'n zo ballon aan zijn kont en die vliegt weg. Ja. En dat stond naast. Uh, uh, wat stond dat dan nou ook weer? Um, uh, Bob doesn't care about the haters. Okay. En ik vond het zo leuk dat hij me dat gegeven had in zo'n situatie. Want er is niks meer naar dat als je dingen maakt. Yeah. Uh, want er zijn namelijk niet veel mensen die maken, zeg maar. Uh, in de zulke organisaties. De, de, ik denk dat 20% maakt. Mm -hmm. En als je door de 80% zeg maar je poten gezaagd wordt... dat is heel pijnlijk. Dat is heel naar. Omdat je ook als je iets maakt, dat is ook van jezelf. Daar ben je trots op. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon niet zo fijn als nee. iemand dat uh, doet. Dus... Uh, dus um, uh, dat. Okay. Goed, wat ja. goed dat... Uh, goed, wat attent. Dat was heel toch? ja, ja, toch, ja. Maar, maar, het is, maar het is een spel, zeg maar. Zolang dat, dat, dat je dat maar... En alles. Het is allemaal constant. Het is gewoon één groot spel. Okay, en, ja, uh, ja, dus je moet het gewoon niet te serieus nemen. Ik, ik, ik, zoals ik er nu naar kijk, denk ik het niet. oké okay. Hoe zie jij dat? ja uh, Nu, van een afstand... Uh, kan ik dat ook makkelijker zeggen. En ik kan het ook niet meer serieus nemen, want ik vind... Ja. ja ik, ik snap het gewoon niet. Ik vind het allemaal wel flauwekul, die oh. grote dingen. En de, ja, ik, uh... Maar toen ik daarin zat... Ja. Nee, toen wilde ik gewoon hartstikke goede dingen maken. En ik wist hoe het beter kon, maar dat, daar was ja. geen... Uh, um... In de organisatie waarin ik zat, in elk geval was daar geen ruimte voor. Ik zat gewoon helemaal op de verkeerde plek. Ja. Um. En dan ben ik wel nieuwsgierig. Is het een, was het een emmertje wat volgelopen was? Of is er iets gebeurd waarvan je zegt van... en nou, nou is het klaar, nou is het af? Uh, dat ik weg ben gegaan. Nou, dat, nee, dat je meer zei van dat je zei... ik ga die, ik ga die businesswereld uit... Ja, dat had ik veel eerder moeten doen. Want die businesswereld is er gewoon ook helemaal niks voor mij. Het kan me helemaal niks schelen. Ja. De, de, de, het gaat om geld. En als ja. één ding mij niet kan schelen, is het geld. Ja. En het gekke was, doordat ik daar jarenlang in zat... ging dat toch... werd dat wel belangrijker. Want ja. Het is helemaal niet belangrijk voor mij. Ja, is dat zo? Ja. Want is, dat, is het niet zo van... sta je nou eens voor, jij krijgt uh, morgen een... Uh... Uh, uh, uh, zie jij van, uh, dat er iets supergaafs plaatsvindt in, uh, in New York. Yeah. Ik verzin maar wat. Ik denk, jeetje, daar wil ik graag bij zijn. Yeah. Daar wil ik graag naartoe. Dan kijk je naar, die, dan kijk je naar tickets en naar dingen en dan denk je van ja... kan ik niet betalen. Dat is even lastig. Ja. Dan heb is geld wel handig. Ik heb enkele moeite mee. Dus ik verdiende op een gegeven moment best aardig... hoewel ik uh, totaal werd onderbetaald... Uh, wat op zich heel fijn is. Want daardoor kon ik makkelijk overstappen naar de, naar de docentschap. Ja. Um, maar. Um, ik, uh, wat, wat ik toen had. Als ik dan een, een tof ding zag. Dacht ik. Oh gaaf. Die wil ik hebben. Kocht ik hem. Ja. En dan. Uh, ik heb allemaal dingen nu in kasten. En in hokken. En in, mm -hmm. op extra planken. Liggen. Die ik nooit meer gebruik. Ja. Uh, en dus wat ik laatst had besloten... Ja, ik, af en toe wil ik nog steeds een ding kopen. Ja. Dan denk ik van, oké. Okay. Ik koop hem niet. Ja. Als ik me een maand later nog kan herinneren dat ik hem wil kopen... en ik wil hem nog steeds, dan koop ik hem wel. Ja. En dan blijkt dat ik niks meer koop. Ja, oh, wat grappig zeg. Want ik kan me van al die dingen niet meer herinneren... na een maand dat ik ze wilde hebben. Ja. ja. Oh, dat vind ik heel geestig. En ik... ineens hoef ik, geef ik bijna geen geld meer uit. Ja, dat is eigenlijk leuk. Ik, ik heb een, een, dat is iets anders, maar een soort gelijkverhaal... dat ik dacht van... Um, omdat ik wel een tijdje... zeg maar in de, de, precies hetzelfde als wat jij vertelde. Hè? Dus ik, de, de, ik, heb, ik loop nou een tijdje... In, in van die wat grotere business rond. Hè? Dat, dat resulteert in... in, een, in inko, een bepaald inkomen, ja. zeg maar. En toen had ik tegen mezelf... als ik dertig word... Dan, ik, de, ik had een soort auto die ik graag wilde hebben. Als ik dertig word en mijn bedrijf loopt nog... Ja. dan koop ik die auto. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Daar was ik heel trots op. Ja. En... Toen dacht ik op een gegeven moment van... shit, ik had het thuis over van... van kan, kan ik nou nog zonder die dingen? En uh, dus dan heb ik... Uh, uh, bijna een maand geleden heb ik die auto verkocht. Oh. En het grappige is, dan zeggen mensen... oh, gaat het wel goed met het bedrijf? En dan zeg ik: ja hoor, het gaat prima. Maar ik wilde gewoon niet meer afhankelijk zijn... van die, um, um, uh, uh, van, van die auto. En dan gebeuren er dus hele geestige dingen. Een voorbeeld is van... Uh, uh, ik moest een lezing... of moest ik wel gevraagd een lezing te geven... aan een uh, wat grote organisatie... Aan, aan de directie daar. Dus ik was onderweg en ik werd gebeld van... hé hey Bob, we willen nog even wat bespreken. Ben je er al bijna? En ik zei, ik sta in de bus. Eh. Dat was een dingetje. Yeah, yeah. Ja, moeten we zeggen dat je de bus stond? Weet je wel? Grappig toch? Yeah. Het, en dan zie je dus wat een onzin dat het is. Nee, maar dat is ook... Ik, vond het, ja. en ik, ik, ik was geschrokken eigenlijk, ja. toen ik hier een tijdje werkte... hoe erg ik aangestoken was door... Uh, door deze manier van denken. Ja. Statussymbolen. Ja. Uh, poenerige symboliek. Ik was er echt van geschrokken. Ja. Uh, ook mensen die uh, in mijn omgeving... die het idee hadden dat ik een stap terug deed... Uh, toen ik het bedrijfsleven uitging en het uh, onderwijs in. Terwijl als ik nu kijk, denk ik... Jezus, wat een verrijking. Wat een fantastisch dat ik daaruit ben... en wat een stap vooruit uh, op alle gebieden is dit geweest. Ja. Um, mm -hmm. Ja, heel ja. gek. Maar andersom, als we het nou over design hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Wat is nou iets waarvan jij zegt: van dat vind ik, daar hou ik echt van. Dat vind ik echt fijn, dat vind ik mooi. Daar kan ik echt van genieten. Een ding. Ja, dus voor het, uh, bijvoorbeeld uh, een mooi, ja, ik zeg maar wat, een, een, een, een, een, mooie, een goed restaurant. Een, dat je bij een goede chef gaat eten. En, um, een Zwitserse horloge wat met de hand gemaakt is. En, heb je zoiets of niet? Uh, waar je het vakmanschap van kunt waarderen? Van, van uh, nuttige dingen eigenlijk steeds minder. <laughs> ja. uh, nou, een, een hangmat bijvoorbeeld vind ik een hele fijne nou, uitsvinding. Oké, okay, vernaf. Ja. Dus, dus laten we even bij de hangmat blijven. Hè? Dus een, je kan een hangmat kopen voor twee tientjes. Ja. En dan laas je de hele tijd uit. Maar je kan, er zit hier ook zo'n hangmattenwinkel ja, ja, ja. in Amsterdam... waar je van hele mooie... Volgens mij zijn het... Uh, peruaans of zoiets uh, kleden die dan als hangmat uh, yeah. uh, fungeren. Waar je heerlijk in kan liggen. Yeah. Maar ja, die koop je niet voor 20 euro. Die zijn dure, dure hangmatten. Yeah. Yeah. Um, uh, en jij enjoyt een goede hangmat. Yeah. Dus, uh, dat, die Engelse woorden. Jij geniet van een... Sorry. Yeah, yeah. Ja, sorry. Jij, ja, ik heb heel erg Engels gesproken, dus ik moet even... Sorry. Yeah. De, jij geniet van een, um, uh, van een, mooie, um, uh, van een mooie hangmat. Yeah. En dan moet je soms denken van, eh, kak... Nou, die 500 deel van die, vijf ja, dat is die hangmat, een, dat gaat een hele goeie, hè, Dus stel, na een maand... Ja. Hè, dus ik, ik bedenk, op een dag denk ik, ik wil een hangmat. Ja. En een maand later denk ik nog steeds, ik wil echt een hangmat. Ja. Uh, ik las een hele goede tip van iemand. Die zei, als je, iets, uh, als je een tool koopt, koop dan de goedkoopste. De allergoedkoopste, cheap-ass uitvoering. Want? Als je hem stuk maakt... Ja. Als die stuk is na een tijdje... betekent dat dat je een dure nodig hebt. En als je... Uh, dus dat, bijvoorbeeld met een... Uh, uh, als ik, weet ik wel, een of andere schroefboor of zo ga ja. kopen... dan denk ik, ik moet de beste hebben. Ja. Maar ik moet helemaal niet de beste hebben... want ik gebruik dat ding één keer in de twee maanden... Ja. om vier schroeven... Ja, vaste schroeven. Dus ik, ik heb de goedkoopste nodig. Ja. Stel nou dat ik hem veel gebruik, ja. dan gaat hij stuk, dat goedkope ding. En dat betekent dat het de moeite waard is om een goede te kopen. Ja, oké, okay, maar wacht even. De, de, wacht even. Kijk, de, de, daar moeten we wel echt een onderscheid maken. Want ik heb laatst ook een klopboor. Ik moet gewoon lachen, ik heb een klopboor gekocht. Ja, ja. De reden dat ik lach is van als je mij met een klopboor bezig ziet... Dat is gewoon, ik had een plank opgehangen... En het eerste wat mijn vriendin zegt van... Hij scheef. Ja ja. ja, ja. <laughs> maar goed, ik had een klopboor gekocht omdat ik een elektrische boor had. En, en die, die deed het niet goed in de buitenmuur. Dus ik, moet, ik had een goedkope klopboor gekocht. Hè? Ja. Dus, want ja, hoe vaak gebruik ik dat niet nou? Wat ik wil zeggen van... Ik probeer wat onderscheid te maken van... Kijk, stel je nou eens voor dat je zegt van... Ik, ik, kan, ik kan iets leuks doen uh, voor... Um, uh, nou, laten we die reis naar... Die leuke reis naar New York. En dat je zegt van nou... Ik kan net even daar de aanbieding van KLM pakken... En dan kan ik daar kan ik in een leuke, gezellig hostel overnachten, weet je wel. Want ik, wil, ik moet slapen. Yeah. Sure, tuurlijk. Uiteraard. Maar je zou ook kunnen zeggen van... Ik hou ervan, om, eh, want dat heb ik namelijk. Ik hou van, ik hou van hele goede hotels. Daar ja. hou ik van. Heel ik echt stof. ja. Want ik, ik, ik kan ontzettend genieten van... dat je echt goed... Geholpen, mm -hmm. bediend wordt, zeg maar. Ja. Dat ik, dan geniet ik van die van die ja, letterlijk van die UX van het hotel. Ja, ik en, heb ook wel eens hotels ja. uitgezocht uh, omdat ze valet parking hadden. En dat vond ik zo gaaf. Ja. Dat ja. ze daar aan rijden en dan sleutel aan iemand gaf. Dat vond ik gewoon ja. fantastisch. Dat is toch leuk? Maar ja. dat hoef ik ook niet elke dag. Nee, nee natuurlijk. Maar ja. het punt wat ik probeer te maken, is van daar zit een, daar zit een soort daar zit een soort zi eh, tweestrijd in. Ja. En het, waar ik naartoe wil... is dat ik eigenlijk van... dat ik dit namelijk tegen je... of nou niet tegen, maar dat ik je dit als een spiegel neer kan zetten. Ja. Okay. Want de ene is namelijk... De, wat is het? Fysio, geloof ik. En ja. de andere is die, uh, die uh, ja, de studenten maar, die je ik opleidt. Ik ben het helemaal met je eens, hè. Want ik vind namelijk ook... je moet streven naar topkwaliteit. En uh, uh, zo'n fantastisch restaurant... Ja. is te gek... Uh, uh, maar ik heb ook het idee dat daar ook weer kennis uit naar gewone restaurants komt. Die schrijven kookboeken ja, ja. en dan kunnen we beter ja. eten in gewone restaurants. Ik ben ook op diezelfde manier nu bezig. Met die, je hebt het idee van inclusive design. Waarbij je iets ontwerpt dat voor iedereen werkt. Mm -hmm. Wat... Uh, vind ik een supersympathiek idee is... en wat echt aansluit bij uh, de filosofie van het web. Of mm -hmm. dat, het, dat het er voor iedereen is. Mm -hmm. Dus als je dat uh, tot in de extreme doortrekt... dan betekent dat dat als je iets maakt... dat het ook moet werken voor bijvoorbeeld mensen die blind zijn... of mensen met een lager IQ dan wij zelf. Mm -hmm. Dat zijn nou echt typisch mensen waar wij nooit rekening mee houden ja. natuurlijk. Want ja, die lijken niet op ons. Ja. Dus het is moeilijk om voor te ontwerpen. Um, dus we zijn ook heel erg goed in het ontwerpen van interfaces voor onszelf, ja. voor onze eigen apparaten. daar zijn we gewoon supergoed in, want dat zijn we gewend. daar komen ook dat soort vision uh, tools die zijn daar ook voor om dingen voor onszelf te ontwerpen. Mm -hmm. uh, dus als je denkt, dus we zijn eigenlijk maken we de altijd tailor-made dingen voor onszelf, echte ja. dingen die specifiek voor onszelf zijn gemaakt, maar niet voor andere mensen. En tailor dingen, dat is eigenlijk waar je het over hebt. Dat zijn de dingen die jij tof vindt. Ja, een tailor hotel. Een hotel waar je... Als je binnenkomt, dat ze zeggen... Ah. Meneer Dag Van Luit. Ja. Oh nee, sorry. Ja, nee, Nee, nee, dat Meneer Van Dus dat begint het al mee. Dus ja. ik, ik, ik, hou, ik hou dus ook van goede restaurants. Dus ik ga wel eens eten hier in Amsterdam. Ja. En dan en ik zit hij hier bij een heel leuk restaurant in Hotel Wijn. Ga ik wel eens eten. Ja. Dan kom, en dan komt de, de dame die de sommelier is. Die ja. zegt dan, die geeft mij een hand. Ja. Ja, dat zegt iets over hoe vaak dat ik er kom. En zegt ze: Welkom terug, meneer Van Luit. Ja, ja. En dan weet ja. ik van, volgende keer kom ik weer. Ja, Maar, ja, ja. sorry hoor, maar ik ben. Ik. Je bent even niet van me af in deze... Nee? Want sta je nou eens voor van die tool, die boormachine, hè? Ja. Jij bent Bosch. Of Bosch, moet je geloof ik zeggen. Ja. Ja, maar heb je dat nou gezien? Ze staan ergens bij de Lidl. Ja. Staan ze boormachines te verkopen voor, voor 20 euro. Nou, echt, als je, als je een scheet laat, valt hij uit elkaar. Ja. En moet je, als je nou eentje even 200 euro uitgeeft... Ja. dan heb je een klopboor voor het leven. Ja. <laughs> voor degene die dat willen. Uh, <laughs> neem maar goed, even je Ja, precies. Maar de, de, neem maar even serieus. Toch? Maar daar, daar kan de, je weer wat anders vertellen. Ja? Bijvoorbeeld, de, de, die rotzooi bij de Lidl... Ja? dat zou misschien wel verboden moeten zijn. Ja, maar maar ja, dat, dat je dan, dat dan zegt, van, die rotzooi <laughs> is ja. zo slecht... die voldoet niet aan de belofte. Niet eens aan de minimale belofte. Dat is niet eens een minimum viable product. Dat ding ja. doet het gewoon niet. Die is stuk voordat je hem gebruikt. Ja. Uh, dat is oplichterij. Zo zou je het kunnen ja. zien. Wat je natuurlijk ook zou kunnen zeggen... waarom moet iedereen zo'n boormachine kopen? En waarom ben je niet even naar je buurman gelopen om er een te lenen. Ja, die is nice. Ja, oké. Okay. Uh, en dan ja. kan je zeggen... want dat gebeurt natuurlijk op het boerenland bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat nog zo is, maar daar gebeurde dat. Niet elke boer kocht een hele dure ploeg. Ja. Want niet iedereen heeft die nodig. Eentje kocht een ploeg, de ander kocht een... Ja. geen idee wat die dingen zijn, maar ik noem maar wat. De ander kocht een drosser. Ja. En met z'n drieën ja. had je genoeg. ja ver en af. En nu, ik woon hier in zo'n zo hele chique buurt. Ja. Allemaal huizen naast elkaar. Ja. Die allemaal een cirkelzaag. Uh, ja. Een schuurmachine. Een klopboor. Weet ik veel, alle, In al die huizen staan die dingen. Ja. Maar niemand heeft ze nodig. Ja. Ja, in het verlengde daarvan, uh, helemaal met je eens... in het verlengde daarvan, waarom moeten al die, die design-agencies... de usual suspects... altijd weer ook intern voor iedere klant dat wiel opnieuw uitvinden? Kun je nou niet iets maken waarvan dat je kunt zeggen van... joh, als we nou met elkaar iets goeds in elkaar zetten... dan ja. maken we er een mooi framework van, er is het woord. Ja. Maar dat en dan gebeurt gaat met... toch ook? Nee. natuurlijk wel. Noem eens een voorbeeld. Al die dingen werken met frameworks. Nee, nee, nee maar ik, ik, ik, bedoel van als je uh, Nee, nou bijvoorbeeld, uh, nee, nou, nee, nee, maar is serieus hè? Want de, die frameworks die zijn er wel, maar, ja. um, uh, ik, ik weet, ik, ik, weet ik, ik, heb het gezien. Ik weet dat het gaat. Dan is het van, we nemen, ik noem maar wat hè, we nemen Boeswep. Ja. We nemen Boeswep. Ja. Maar Boeswep is net niet wat we willen. Ja. En uh, ik heb een ellende meegemaakt met dat soort dingen. Ja, Ook in de tijd dat ik zelf nog echt, echt veel aan de software schrijfkans had. Ja. En dan kwam er dus iemand die had... Dat, oh, dat ging niet over bootstrap, dat ging over foundation. Nou ja, maakt niet uit. Zelf, en dan dat. had iemand iets bedacht En die zeiden van nou, er was dan een, een, een, een, een designer... die alleen maar met InDesign werkte. En die had dan die kolommen anders ingedeeld. Waar het op neerkwam was van... sloop even heel foundation uit elkaar. Ja. En maakte dan wat nieuws van. Het lukt niet... Om, um, uh, uh, um dat, om dat goed voor elkaar te krijgen. Sterker nog, sterker verhaal. Ik was dus bij die, bij in, in, in IJsland bij die materialconferentie... en ik sta daar in de bar en ik heb eh, een paar biertjes te veel op... en er staat een man naast mij en, en ja, ook een paar biertjes te veel op... en we zijn ontzettend gezellig en lullen over alles en nog wat... En op een gegeven moment, uh, uh, en hij stond allemaal moppen, uh, sch schunnige moppen te vertellen en zo. En het Gewoon een beetje een rare keer, maar het is supergezellig, weet je. Ja. Zo, dus ik zeg, wat doe je eigenlijk? Ja, hij zegt hij, ik werk aan uh, material design voor Google, zegt hij. Okay. Ik zeg, dat ben je niet. Dus, zo iemand waar ik niet van verwacht, zeg maar. Ja. Dus ik zeg, ik nou, ik zei, dan moet je toch wat zeggen, zei ik. Ik zei, weet je wat ik nou zo knap vind van jullie? Dat je dat maakt in zo'n grote bedrijf, waar, waar, waar, waar meer dan 10.000 man werkt... En dat je dat dan gewoon allemaal neerzet binnen het bedrijf. Hij zet zijn biertje neer. Hij zei, wat zei je? Zei hij. Ik zei, nou, hoe dat al die services gemaakt worden bij Material Design? Hij zei, heb je als naar Gmail gekeken, zei hij. Onze meest gebruikte service. Heb je als naar Search gekeken, onze meest gebruikte service? Hij zo weet je wat een politieke strijd het is? Om dat Material Design erin te fietsen. En op een of andere manier was ik de biased over en had ik het niet gezien of zo, had ik oogkleppen op of weet mm -hmm. ik veel wat. Maar die vielen dus af. Het lukt niet. Het lukt gewoon, het lukt ja. niet. Nou, hè? Ja, omdat het dus in tegenstrijd is met, met het punt van wat jij net zei. Waarom niet één goede ploeg? En dan delen we die ploeg. En dat is in software-termen is dat dus ja, waarom dat niet één ploeg? Goede... Dat ja. is anders. Kleine... Nee. Dat zijn gewoon drie mensen. Nee, nee, nee, maar serieus. In, in, software, zou, in software zou dat zijn. Uh, we hebben een GitHub-account. En op dat GitHub-account. daar zetten de, de, de drie grote. De, de Big Tree uit Nederland. Uh, als designbureau. Daar werken wij aan. Dat verkopen wij met z'n allen. En wij krijgen er geld voor. Maar, en daar, dat is toch iets, maar... maar je hebt toch niet allemaal hetzelfde nodig, of wel? Nee, ik, nou Onze ja, die, klanten die... hebben toch niet allemaal hetzelfde nodig? Nee, die boeren hebben toch alle drie. die boeren hebben toch een ploeg nodig? Ja. Nou, de ene die, die heeft graan en de andere die heeft aardappelen. Ja. Dus die twee bedrijven, de ene bedrijf heeft X en de andere bedrijf heeft Y. Maar ja. dan kun je dan wel zo met elkaar aan dat gezamenlijke framework werken. Oké, okay. oké. Okay. Ja, ik denk dat er helemaal geen frameworks nodig zijn. Ik zou meer tailor-made willen zien. Ik denk namelijk dat ja. we helemaal nog niet goed genoeg zijn. En dat we veel te snel allemaal dingen van elkaar gaan kopiëren. Nee, want dat doet Google... Dus ja. dan kopiëren we dat en dan gebruiken ja. wij dat ook. Volgens mij moet er nog veel meer nagedacht worden. zijn ja. we er nog helemaal niet. Ja. Om dingen te copy-pasten. Zeker niet dingen als bootstrap. Pff, echt <laughs> hartstikke slecht wat eruit komt. Dat is ja, hartstikke mm -hmm. goed voor uh, prototyping misschien. En, uh, en leuk voor Twitter. Ja. Maar de meeste bedrijven die ik ken hebben helemaal geen Twitter nodig. Er zijn nee. geen Twitter. ja overgrote meerderheid van de bedrijven die ik ken. Ja, maar dan ga ik toch even... naar je metafoor van die boeren terug, hè? Ja. Ik denk dat dat wat anders is. Dat gaat over de deeleconomie. Nee, nee, Waarom dat... zou je een auto kopen als je er ook een kan lenen? Nee, dat... Als ze die allemaal stilstaan. Nee, dat begrijp ik wel. En ik, ik begrijp dat het over de deeleconomie gaat. Maar het, het punt is van... die deeleconomie die wordt wel zeg maar, mogelijk gemaakt... dankzij dat je dat met appjes kunt doen... of dat je een, dat je een autootje ergens kunt lenen of zo. Het punt is... Waarom komt dat niet massaal van de grond, denk ik? Ik weet niet of het zo is, maar het komt omdat die ene boer die zijn graan heeft... en die andere die zijn aardappelen heeft, zegt van... ja, Piet, ik wil heel graag jouw ploeg lenen. Ja. Maar de, de dingen die eronder zitten, die zijn net niet goed voor aardappelen. Nee, de reden waarom dat niet meer in elk geval boerenland niet meer is... is vanwege schaalvergroting. Dat werkt niet meer zo. Je hebt niet meer drie boeren die uh, uh, of uh, twintig boeren in een dorp. Je hebt nog één boer ja. in een dorp... Dus Die heeft alles. Ja. Want die, kan, ja, die moet dan... Uh, tien kilometer ja. verder rijden. Om, nee, die heeft gewoon ja. alles. Ja, goed, dus dat, maar... is, dat is gewoon een verandering van... denk ik, hoe dat in elkaar zit. Ja, daarom, maar kijk, wat ik meer bedoel... van de, de opeenstapeling... Laten we, laten we het niet te moeilijk... maar laten we in, in, in software blijven. De, als je het over een framework hebt... in die end is alles een opeenstapeling... van frameworks. Ik bedoel, de machine... Uh, uh, een machine voert bytecode uit. Yeah. Daar kun je een framework op bouwen. Yes. Nou, dat framework dat noemen we assembly. Yeah. Op assembly kun je een framework bouwen. Dat noemen yeah. we C. Yeah, yeah. Op C kun je een framework bouwen. Dat noemen we JavaScript. Yeah. Op JavaScript kun je een framework bouwen. Dat noemen we uh, uh, uh, JKD, LES of, of SAS. Yeah. Oh, nee, SAS is Ruby volgens mij. Maar Ruby is al, uh, yeah. Op, uh, op uh, Met, uh, met, uh, met uh, SAS kun je een framework bouwen. Dan yeah. krijg, je, krijg je foundation. Met foundation kun je een framework je ziet mijn point. Ik bedoel, van het is een. It, alles is framework op framework op framework. Dus de. Uh, uh, ja, maar ze zijn ja. niet allemaal nodig. Dat, en ze zijn ook ik... niet allemaal voor eeuwig. Nee, zeker, maar het is toch. Het, het is toch interessant. Uh, uh, het is toch interessant hoe dat werkt. Ik bedoel, van, als je helemaal teruggaat in de tijd van jou, dus zeg maar. Uh, Um, uh, uh, als je naar programmeertalen kijkt, zeg maar met uh, objectgeoriënteerd of je had talen, als dan ben ik even kwijt wat het heet, maar je had talen als Cobol. Ja. En, en uh, uh, de Cobol was een taal en het idee erachter was van, dan hoef je geen software te leren schrijven, maar dan kun je je business rules opschrijven. Dus als uh, een klant moet in staat zijn om blaadie blaadie zegt -bla. dat is echt uit de jaren ja. 60 en 70. Dat is eigenlijk wel te gek. Ik zat vandaag probeerde. Hè? Ja, maar ik ja. zat vandaag probeerde ik aan studenten die er eigenlijk helemaal niet, die geen developer willen worden... probeerde ik een loepje uit te leggen. Ik dacht, toen kon ik mezelf ook weer herinneren dat ik dat voor het eerst... dat ja. ik een loepje moest schrijven, dat ik met een array moest werken. Ik dacht, dit is toch niet hoe mensen denken? Dit is verschrikkelijk. En toen dacht ik me ook weer, dit moeten we, moeten we wel willen... dat mensen gaan denken als computers. Zijn we niet ontzettend aan het falen op dat gebied? En dat klinkt kobol eigenlijk uh, veel... Uh, ik weet niet zeker, want we moeten natuurlijk ook niet als businesses denken. Uh, we moeten als mensen denken. Ja, ja, ja ik denk dat de... Um, nu dwaal ik misschien een beetje af, hoor. Maar dat uh, schoot me vandaag te binnen. Ja, maar de, je, je zegt wel iets wat me triggert, hè? Want, want uh, hoe heet de nog één keer de, naam van de officiële naam van de opleiding die je uh, uh, geeft? Hier, CMD. Communication ja, dat... Multimedia Design. Ja, en die focust voornamelijk ook op online, toch? Of ook offline? Uh, ja, simpel gezegd digital product design. Ja, ik vind het interessant dat iemand de opleiding waar het woord digital in zit en zegt van ja. ik wil geen, niet develpen, ik wil niet leren hoe dat, dat werkt. Vind ik interessant. Heb nou, je hebt meerdere gradaties daarin? Ja, kijk, want het ja. punt is natuurlijk. Kijk, software. Dat die, mijn... Nee, maar nou, ja. dat, dit is. Dat wil ze wel, overigens. Maar ze wil geen developer worden. Oké. Okay, yes. uh, dus ze, ze is dit wel aan het doen. En ze, ze streeft ook naar een zo hoog mogelijk cijfer. Het is niet dat ze het helemaal niet wil. Ik wil het niet. Ik wil niet dat wij moeten denken als ah, computers. Ja. Ik vind dat een verschrikkelijk zwaktebod. Dat we mensen dwingen om te denken als een computer. Ik weet nog wel dat ik dat, dat ik dat ging leren en dacht. Ik dacht eerst van, nou ben ik nou zo dom? Totdat ik erachter kwam, nee, computers zijn zo dom. Mm -hmm. Ik snap gewoon niet hoe dom die dingen zijn. Ja. Dat begrijp ik niet. Dat zo'n laag niveau van uh, uh, onintelligentie... Ik kan ja. daar gewoon niet bij. En dus vind <laughs> ik het een belediging... dat wij de intelligentste mensen leren denken als computers. En dat we ze loopjes leren en arrays. En dat je moet leren beginnen met tellen bij nul. Ik vind het... <laughs> Afschuwelijk vind ik uh, het. Ja. <laughs> nee, ja, maar dat is, een, dat is natuurlijk een super interessant. Hè? Nee, Kijk, die dingen denken, tel, denken als wij. Nee, zeker. Maar het, het, het, het interessante daar gerelateerd aan met software is van... En die, mijn ogen werden daarin geopend door... Dat is een man. En die man heet John Papa, heet hij. Ja. En die schrijft allemaal ook van die, van die guides voor frameworks en dat soort dingen. Zo iemand. Ja. Maar hij is een leuke vent. Ik heb hem heel moed. Ja. En ik zat, was bij een lezing voor hem en die zei van... Wij schrijven geen software voor machines om uit te voeren. Want machines voeren geen software uit. Machines voeren bytecode uit. Ja. Wij schrijven software voor andere mensen om te lezen. Ja. Dat vond ik zo'n zo eye-opener. En hij ging toen heel verhalen over, over, over... Ik ben het daar echt grondig mee oneens. Ja? Ja. We schrijven software omdat we daar problemen voor mensen mee oplossen. En als je software gaat, gaat ja. schrijven voor developers... dan krijg je... Uh, inderdaad van die, die, die krankzinnige developer uh, uh, stack. Ja. Je moet dit kunnen en mensen die zitten dan eh, NPM weet ik veel wat en ze hebben geen idee wat er gebeurt. Uh, hun terminal ratelt een half uur ja. lang ja. en dan kunnen ze... Dan heb je nog steeds niks. Ja. En je hebt een gigabyte op je... en dan kan je een HTML-pagina gaan maken. Wat? Ja, ja, ja. totale overkill, flauwekul. Dat is developer voor developers. Ja, exact. En het is, ik vind het ja. dus echt het tegenovergestelde... van waarom je software schrijft. Dat schrijf je om problemen op te lossen voor mensen. En ik vind, je moet jezelf op de allerlaatste plaats zetten... als developer. Ja, een, een grappige side note. Ik zag, um, uh, recent had uh, SpaceX weer zo'n ding gelanceerd... En ik zag een tweet voorbij, er zit iemand van... Het lukte Elon Musk om een zeven minuten rakettenlucht in te schieten... een satelliet af te leveren en dan op de aarde terug te landen. Hij En mijn NPM-instal duurt langer. Ja. Ja. Nee, maar ik denk, wat, wat, nee, wat hij meer bedoelde was in de zin van... Dat je, dus, dat, je de zorg, dat je er zorg voor moet draaien dat de software die je schrijft... leesbaar moet zijn voordat iemand anders ermee kan werken. Dat okay, was ja, dat dat natuurlijk, zijn doel. Natuurlijk, ja. dus, dus Als dat, je samenwerkt ja. moet je zorgen dat... Je ja, daarom. En ja. kijk... Dus gewoon het begrijpen van wat software kan doen voor je... en dat helpt je als je een nieuw product of een nieuwe service bedenkt. De problemen die ik heb gehad in het begin van mijn carrière... Maar daar hoef je niet voor te weten hoe een loopje werkt. Nou, ja, dat is super specifiek, een loopje, zeg maar. Kijk, het punt is van, ik heb echt heel veel problemen gehad... in het begin van mijn uh, uh, van, van mijn carrière met, uh, met grafische mensen... die niet verder kwamen dan InDesign om uh, uh, online oplossingen te designen. Ja. Ja. Dat zorgt voor enorme problemen. Ja, tenminste... dat, dat, ja. dat, is, dat is iets anders. Dat zijn mensen die inderdaad... maar dat, die, die, die mensen hoeven nog steeds niet te weten hoe een loopje werkt. Die hebben gewoon geen goede tools waarmee je goede interactie kunt ontwerpen. Ja, en ik, ja, maar ik ben toch wel een beetje van mening dat er was altijd een soort. Kijk, ik neem het even nu op voor de developer. Hè. Er is voor de, bij de developer is, um, uh, is altijd een. Um, um, er is altijd zoiets van: wij bedenken wat mm -hmm. en dan geven we dat aan de developer. Ja, ja, volkomen verkeerde manier van werken. Ja, maar dat gebeurt ja. nog steeds tot dag vandaag ja, vandaag vandaag Heel ja, veel, nou, cool. hè? Ja. En van, of nou, wij gaan nu als business wat bedenken en dan gaan we er eens een date. Want vandaag is natuurlijk de data scientist, speelt ook wel, die gaan we er eens ja. bij halen. En ik hoorde dat vandaag iemand zegt, nou, kunnen we daar niet even mee wachten? Want dan, want dan is het allemaal weer lastig, weet je wel. Die wil weer van alles, die we niet begrijpen. En de, dat ik ook wel die zeg: van, ja, ik, dat is ook te... Uh, uh, ik heb het echt meegemaakt een keer met een, met een, met een graaf... Dat is vijf jaar geleden of zo, en dat... Dat ik in een heel discussie zat met dus iemand die weer wat via InDesign aanleverde En dat ik zei van begrijp je dat alles wat we tot nu toe gemaakt hebben op de schop moet voor, door wat je hebt gedaan. En dat die letterlijk zei, het maakt niet zoveel uit. Ik design, jij voert uit. Ja, ja, ja. En dat, is, dat was echt een. Uh, dat, was echt, dat, ja. dat is nog steeds tot zo, nou, ja. gewoon een probleem. Ja, is het ook. En, en, en het is, nou ja, ik hoorde laatst ook weer dat er, er wordt gewoon nog steeds volkomen langs elkaar heen gewerkt. En, uh, Ontwerper die zei, ja, we zijn helemaal bezig met de mooie animaties voor de interfaces. Ja. Die dus zijn we aan het verrijken met animaties. Maar ja, dan komt het bij Frontend en die zegt, nee, doen we niet. Ja. De chat is op. Ja, <laughs> fix het nou. Dat was tien jaar geleden ook al zo. Ja. Ga dan ook samenwerken. Ja. Ga dan niet in, in een of ander Adobe pakket fancy animaties lopen designen... Ja. Uh, die dan uh, uh, niet in het budget blijkt te passen... dan gaat er gewoon heel wat mis, ja. zonder van het geld. Ja, precies. Kijk, en ik, er, is een, er is een dame... en nou, uh, en Natasja... en ze heet Natasja... Uh, maar goed, dat is ja. legacy. Dat is, uh, dat is de watervalmethode. Die was... Uh, dat was een of andere... Dat zat... Zo werd er ontworpen in Nederland... De werd volgens de watervalmethode gewerkt. Ja, maar er hoeft natuurlijk niks mis te zijn met, uh, met watervallen. Ik bedoel, van, uh, ik heb, uh, ik, iemand heeft me ooit het volgende verteld... en dat vond ik, dat vond, ik vond dat hij daarmee de spijker op de kop sloeg. Hij zei van, als jij s ochtends een boterham met pindakaas smeert... wil je dat aan agile of waterval doen? Ja. En uh, toen zei ik van, nou ja, dat is een goed punt. Okay. Waterval, hè? want ik wil gewoon die pol ja. pindakaas. Hup. Maar dat is geen design uh, wat je aan het doen bent. Dat is productie. Waterval is een productieproces uh, en ja. geen designproces. Ja. Dus maar Ik heb ik dat, in dat, ja. ja, dus tegenwoordig... een productieproces? Ja. Sure. Als je weet wat er precies gaat gebeuren, tuurlijk. Ja, maar het, het, trouwens, die, wat ik dus wat ik net wou zeggen, maar die naam schiet me niet te binnen. Dat is een dame die heet Natasha Yang heet die. En ik zeg die naam meer wat of nee. niet? Zij, is, uh, zij heeft een designbureau dat heet. Uh, pentagram of zo, weet ik wel, zo'n zo aparte naam. Heeft. Oh ja, yeah. uh, je groot bureau. Yeah. Ja, dat is, dat is haar. Uh, dat is de. Ah, en ik, yeah. In ik New heb York, haar... toch? Uh, ja, New York en San Francisco. Yeah. Oh, yeah. En ik heb haar, uh, uh, tijdje ook zelf heel kort even ontmoet. Maar oh, ze gaf een lezing. ze wel, ja. ja ze ja. spreekt op Beyond Tellerand binnenkort. Ja. Ja. Ja. ja, en zij sprak ook bij. Uh, ik heb haar twee keer gezien. Eén keer bij um, Wired by Design. Dat was een conferentie van Wired. Die is ja. eenmalig geweest. Vetste conferentie waar ik ooit ben geweest, maar dat is zeiden. En ik zag er nog een keer het 99 New. En ik vind haar nou echt een voorbeeld... van iemand die begrijpt... die, die begrijpt die twee werelden, zeg maar. Die, die begrijpt dat. En zij noemde als voorbeeld op... Um, uh, bij Wired by Design. Je kunt het overigens ook op... als je haar zoekt op uh, YouTube... vind je dit filmpje. En zij vertelt dat zij iets deed voor... en volgens mij was het een, een, een soort... Uh, exhibition van, van Rem Koolhaas of zoiets. En... Daar waren, moest zoveel voor gebeuren. Daar moest zoveel voor gemaakt worden dat het gewoon dat was ondoenlijk was. Ze hadden een jaar de tijd of zo, maar het was nog te veel. Ja. En toen dacht ze van: oké, okay, ik, ik ga studenten vragen of ze mij willen helpen. Niet designstudenten, maar gewoon studenten. Want ik heb, het is te veel. En toen heeft zij een soort frameworkje bedacht, wat werkt in Word, met Times New Roman, en met Arial, en met al die dingen. En een paar game rules. En toen liet ze dus de resultaten zien wat die studenten maakten. Nou, echt, ik vond het fantastisch. Ja. En dat is iemand van het gaat er niet over een web, maar dit gaat zo dus over, nou, wat hebben die als tools beschikbaar? Nou ja, Word. Dat hebben ze allemaal Word. Ja, ja, ja. Nou, waar hoeven, nou, welke fondsen hebben ze allemaal? Die. Ja, ja. En ja, zij dat zet... is design. Dat is werken vanuit wat heb je. En, uh, met, juist, juist met beperkingen. En dat is natuurlijk een groot ja. probleem met heel veel van de designers in uh, Nederland. Ik weet niet of het nog zo is hoor, maar hoe ja. die geschoold waren. Uh, uh, er was letterlijk, kregen die te horen. Je moet niet weten wat de mogelijkheden zijn. en de beperkingen van uh, uh, het web. Want dan word je beperkt in je creativiteit. Letterlijk, dat kreeg ik te horen van, uh, van designers. Nog één nog keer: je moet niet. Je moet de mogelijkheden en beperkingen. of nou, de mogelijkheden wel. Nee, je moet de beperkingen. van uh, het medium waarmee je werkt. Daar moet je geen rekening mee houden, want dan word je beperkt in je creativiteit. Hm. Wat een... Dus die wilden niet weten, dat kan niet, want dan zouden ze beperkt worden in hun creativiteit. Wat een, wat een, wat een wonderlijke. Ja. Uh, ja. Maar waarom zeiden ze dat? Wat was het rationeel erachter? Nou ja, dat was natuurlijk in de tijd dat browsers nog hartstikke klote dingen waren en dat ja. er gewoon weinig kon. Ze ja. zeiden nee, we willen wel ronde hoekjes. Ja. We hebben de, de, de nieuwe ABN Amro site ooit. Die is gecrashed omdat designers ronde hoekjes wilden. Oh, Op grappig. het moment dat die live ging, crashte de site ja. omdat er ronde hoekjes in zaten. Ja. Dat is de reden. Oh, wat grappig. Ja, ja dat ongelooflijk. Maar, en, ja, de, de, dus die, en het probleem daarbij, het, vroeger was dat, dat we eigenlijk veel te logge dingen gingen maken. Uh, terwijl het web daar nog niet klaar voor was. Ja. He, veel te, we wilden veel te fancy dingen. Uh, en uh, nu is het probleem, andersom, namelijk... we kunnen veel meer dan designers kunnen bedenken. Ja. Dus vroeger was het... ze weigerden met de beperkingen te werken, wat heel belangrijk was. En nu uh, kennen ze de mogelijkheden niet... omdat ze Adobe-producten kennen. Ze weten heel goed hoe Adobe-producten werken... maar niet hoe het web werkt. Oh, ja. en dat kan tegenwoordig veel meer ja. dan zij bedenken, natuurlijk, vanuit techniek. Ja, ja. ja grappig, interessant. Hey, even, even iets anders, hè? Van, uh, want Kunnen we het ook nog even over... Want jij, um, uh, jij hebt natuurlijk jouw uh, uh, jou real-time... Uh, hoe noem zou ik het zeggen? Jouw sessie gehouden met, uh, met de groep, met alle mensen. En daar was iets ja. superleuks uitgekomen. Ja, ja. Dat vond ik echt super gaaf. Kunnen, we, kunnen we, hebben we daar nog tijd voor? Ja, zeker. Ik had een uh, workshop gegeven... Uh, aan alle gasten van, de, van deze podcast. Of nee, ik had alle gasten uitgenodigd en een deel uh, kwam. En ik had ze onderverdeeld. En uh, eigenlijk kwam. Dit gaat een beetje terug op waar we het eerder ook over hadden: over dat tailor-made design. Ja. Want ik had gezegd: we gaan tailor-made uh, uh, oplossingen verzinnen. voor echte mensen met een echte handicap. Want dat is waar we normaal niet voor uh, ontwerpen. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat ik ook zie is dat daar vaak een engineering uh, manier van uh, probleem oplossen is. Uh, wat van als het werkt, is het goed genoeg. Mm -hmm. En dus daar ontbreken dingen als persoonlijkheid, uh, uh, uh, uh, liefde voor de, voor de mens... die zitten daar vaak niet in. Hè? Mm -hmm. Als je kijkt naar de gemiddelde rolstoel, die zijn lelijk, maar ze doen het wel. Ja, hè? Uh, dus ik, ik dacht, ik keer dat om en we gaan daar juist tailor-made. Heel persoonlijke dingen voor echte mensen. En ik had nog een derde, of nog een tweede uh, opdracht... en dat was namelijk het feit dat toegankelijkheid niet op de kaart staat bij uh, bedrijven. Ja. Bedrijven weten niet dat het bestaat, oh ja. dat is één. En uh, als ze het al weten, denken ze, het is duur en hoe moeten we dat implementeren? Ze hebben geen idee. Ja. Uh, en, uh, nou, dus ik had één team had ik gevraagd om dat op te lossen. Ja. En die kwamen toen met het idee om te zeggen... oké, okay, je hebt MVP, de Minimum Viable Product. Dat is een manier van, van uh, digitaal product design of van softwareontwikkeling. Uh, en die hebben toen de V omgedraaid en daar MAP van gemaakt. Minimum Accessible Product. Ja. Het klonk fantastisch. En daar hadden ze ook een heel uh, manifesto uh, bij geschreven in die twee uur. Ja. Super gaaf. Alleen, ik heb geen idee of het ergens op slaat. Want ik weet, ik weet nauwelijks iets van MVP. Kan je daar zomaar MEP van maken? Ja. Ja, de, ja. Dus even los van... Heb, hebben we hem bij de hand of niet? De, de, het manifesto wat ze gemaakt hebben. Kunnen we dat ja, zo stelens we wel leuk? Uh, ja, nou, dat het. De. Kijk, de... Kijk, eerst even MVP. Hè. Kijk, MVP is een interessant ding, hè? Uh, dat is van een... Uh, oh ja. Dankjewel. De, de MVP, dat dus de, het Minimal Viable Product. Dat komt dus echt helemaal, is helemaal in lijn met waar we het begin over hadden. Ja. Dus Minimal Viable Product, dat is eigenlijk... Dat, als je dat zegt, dan hoor je iemand eigenlijk van... Waar kan ik zo weinig... Toch een product hebben waar ik zo weinig mogelijk geld aan uit hoef te geven. Nou, maar dat is niet het idee. Nee, de, de, de Minimum viable, viable Product. Minimum Viable Product is een, zo snel mogelijk... Wat zijn de minimale dingen om hem... Op de markt te brengen, ja. zodat ik zo snel mogelijk input kan, gaan, kan krijgen van echte mensen om hem door te ontwikkelen. Voor zover ik het begrijp, is dat het natuurlijk. Hè, ja. dat, het is dus het viable, dus je wil hem valideren. Dus hij is, wat is het minimale wat we nodig hebben om een viable product te maken? Ja, dat dat mensen ermee aan de slag kunnen. Maar het, het, wat, wat jammer is met het, met het MVP, is dat het vaak gebruikt wordt, en dat weet ik uit mijn eigen werk, het wordt, wordt gebruikt van als van. Um, dat is het goedkoopste. Yeah, yeah, Want de MVP is minimum, yeah. minimum viable product. Dus dat, dat is interessant en dat is ook in de, in de lijn van, um, uh, van die map. Maar la, laat ik hem eerst. Uh, zal, ik hem even, zal ik hem even gewoon doorlopen. Dat is misschien wel leuk, toch? Ja. Yeah, yeah, uh, yeah. Dus van uh, kunnen we ook nog met wie, dat we even iedereen crediten. Uh, even kijken. Nou, dat komt zo. Wel. Even kijken. Uh, it's for everyone, not just for users, but for the whole organization. Nou, ja, dat is duidelijk toch? Ja. Yeah. Uh, uh, cheaper afterthoughts and add-ons... after the fact are uh, expensive. Ja, nou ja, goed. Dat is een ding hè, dat je, wat, wat je zag vroeger ja. met toegankelijkheid. Ja. Dus dan werd er een website werd ontworpen. Het zag er fancy uit. Dan werd hij gebouwd onder een hoge tijdsdruk. Het zag er nog steeds fancy uit. Maar uh, dan kwam er daarna, als hij live stond... kwam er een toegankelijkheidsaudit. En dan bleek dat hij niet toegankelijk was. En dan kreeg je een buglist met allemaal technische uh, ingewikkelde aanpassingen die gedaan moesten worden. Ja. dat is natuurlijk duur. Ja. Dat is dingen after the fact. Terwijl als je van tevoren bijvoorbeeld iets als een, het contrast is te laag... dat is super duur om dat nog even te fixen als dat ding al live staat. Mm -hmm. maar als je daar van tevoren over nadenkt, dan kost dat geen cent. Ja. ja. Wat het alleen ingewikkeld maakt is dat... De, um, uh, uh, dan ga ik toch zeggen dat wat, het, wat dan heel ideaal is dat als je, als je een framework hebt... Als je product in de vorm van... Ja, het zegt zo. Want ja, ja. wat je nou kan doen als Lego-blokjes... kun je Lego-blokjes aan gaan hangen. Het probleem is alleen... dan moet je eerst dat framework maken... en dat framework, dat is niks. Dus dan heb je een leeg... Een, je hebt een leeg fietsenstalling zonder fietsen. Ja. En dat wil je niet in de MVP... want je wil snel naar de markt. Ja, oké. Okay. nou ja, Goed, dat kan, je kan natuurlijk een framework gebruiken... maar je kan natuurlijk ook awareness creëren... en skills. In plaats van een framework... kan je ook skills ja. gebruiken. Ja. Ik, ik denk dat, dat... één ding wat ik denk dat heel vaak... Fout gaat daarin is dat MVP en prototype door elkaar gehaald worden. Oké, okay, ja. Yeah. Dus het, het prototype vind ik dat kun je echt met duct tape aan elkaar plakken. Ja, ja, ja, hoe zeker, cares? Ja. Je laat gewoon zien dat ja, iets werkt. Verschillende vormen van prototype, ja, zeker. Ja, maar, ja, maar ja, MVP. Kijk, een MVP hoeft niet per se te betekenen dat het snel en goedkoop is. Een MVP ja. betekent gewoon hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk ja. in zo'n korte tijd naar de markt. Het is een manier van werken, ja. En dat, het idee is dus: kan je ook zeggen van minimum accessible product. Is dat ook een manier van werken? Ja, ja, dus het, het, het enige wat, wat het wat het interessant maakt is dat als je het over over cheaper hebt, dat is dus van beware of the reader, zeg maar. Dus als je dus, dus de persoon, de, de business persoon die betaalt, want zo gaat het vandaag ja. de dag nog, die denkt ah, het is goedkoop. Ja, dus, ja, ja, ja. ja. Beautiful, uh, drie beautiful, simple, good and uh, robust. Beautiful in a modernist sense, like gov.uk. Ja, dan, komt het, dan, dan komt het terug in wat ik, wat ik natuurlijk in de vorige... Beautiful, dat is natuurlijk... Euh, leuk dat er ook achter staat, like.gov.uk. Want ja. dat vindt iedereen natuurlijk beautiful. Nou, dat is dus niet waar. Nee. nee. Ja. <laughs> dus, dus, dus dat is natuurlijk... In, dat is beautiful, dat is natuurlijk dat is heel gevaarlijk. Want ja. dan moet je gaan discussiëren over wat... Misschien doet. is beautiful niet het goede term. Maar robust is een goede ja, term. Die is heel goed. Ja, ja, het, is ja een, goed. het is stevig... Ja. ja. Ik, weet je wat ik recent geleerd heb? Ik ben een heel erg Ik zie het woord simpel staan. En daar hou ik heel erg van. Ik hou ja. van simpel en minimalistisch. Ja. En laatst uh, zeiden mensen tegen mij... Toevallig weer businessmen Die zeiden van, Bob, dan moet je toch minder gaan zeggen. Ik zeg, huh? Want ik gebruik vaak... Ik zeg van... Eh, eh, vanuit de kern, minimalistisch, efficiënt. Dat, dat soort dingen probeer ik. ik. Zeg ja, maar als je woorden als simpel en minimalistisch gebruikt... Dan verstaan ze aan de andere kant van de tafel uh, uh, rotzooi. Simpel. Simplistisch. Ah, oké. Okay, yeah, yeah. Grappig, heb ik, dat heb ik geleerd. Dus ja, de... wat was het laatste nou? Zei iemand. Simpel... Not... Simpel is juist heel erg moeilijk. Ja. Uh, ja. Wat was het nou? Je... Nou ja, ik weet niet meer. Ja, dat is dat. Uh, vier. Flexible. You start with a system that leaves open the possibilities for change. Yeah. Yeah. Continuous uh, Finally a real design oh, Even kijken Finally a real design method Instead of a production method Die begrijp ik niet helemaal Nou ja, dat was een pet peeve Van een van die mensen daar dat die, yeah. Hij vindt inderdaad dat uh, uh, Dingen als Scrum en als Waterval, dat zijn Productiemethodes en geen Designmethodes Ah, oké okay. En hier zegt hij, omdat je moet... Uh, je hebt allemaal specialisten nodig die hier sa samenwerken om dit goed ja. te doen. Zegt hij, dit is een designmethode. Ja. Oh, dat vind ik wel een leuke. Dus als we hem even testen, van stel je nou eens voor... Um, uh, er komt toch weer zo'n groot bedrijf bij jou op de deur kloppen. Ja. En zegt, Fasilis, kom jij ons helpen bij uh, weet ik veel wat? En op de een of andere manier lukt het ze dat ik ja zeg. Ja, van, en ze zeggen, vertel ons wat wil jij... Ja. En dan zeg je natuurlijk van... ik wil mijn real design methods kunnen toepassen. Nou, Oké, okay, zeg maar, wat is dat dan? Ja. Dan gaan we dat regelen. Wat, wat, wat, ga je dan, wat wil je dan? Uh... Nou, in dit geval, als je een product gaat bouwen... of gaat maken, gaat ontwerpen, gaat bedenken... dat daar inderdaad verschillende specialisten bij elkaar zitten... die dat samen doen. En dat je niet een eenzijdig team hebt die dat bedenkt. Ja. En, en, en, en uh, uh, uh, uh, uh, uh, want het zijn allebei teams en je zegt samen. Teams doen sowieso iets, maar hoe samen dan? Wel of geen hiërarchie? Of plat? Of, of, of, of hoe, hoe werkt dat in jouw team? Nou pot? ja, eigenlijk gaat het erom dat je de verschillende. Uh, dat je goed in kaart krijgt wat eigenlijk de complexiteit is van het probleem. En van de mogelijke oplossingen die je bedenkt. Ja. Uh, en dat je. Uh, nou, dat je dus begrijpt bijvoorbeeld wie je gebruikers gaan zijn. Mm -hmm. dat je dat, en dat, dat levert natuurlijk complexiteit op. Dat je vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem gaat kijken. Ja, dat begrijp, maar dan, dan, en dan spreek nu even advocaat van de Duivel. Dus dat ja, dat, ja ik... dat die ja. mensen die komen er wel. Maar ja. hoe, ga je het nou, hoe ga je het organiseren? Ik. Oh, ja, hoe, wat is je design method? Your, of sorry, je real design method. Wat, wat, ja, ja, ja. wat ga je doen? Ja, ja, ja. Ik heb werkelijk geen idee... Daar hou ik me niet mee bezig, maar dat is een goede vraag. Of, maar mis, misschien is dat wel het antwoord. Dat je van, die, ik, die is, hij is leeg. Dus ik, ik, ik, ik ga nou, gewoon bezig. Dat, zij zeggen dat MAP is een design method. Ik vind het eigenlijk gewoon een set of principles. En die ja. set of principles... die kan je aan een team voorhouden. Mm -hmm. uh, waar ze zich aan zullen... waar je alles wat ze doen, kan je daaraan toetsen. Ja. En uh, dat is het mooie aan design principles. Die kan je daarvoor gebruiken. Dan Daar kan je zeggen dit hebben we nu gemaakt, voldoet dat wel aan onze principes? Ja. En uh, zo nee, nou dan is het dus niet goed. Of onze principes moeten bijgesteld worden. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ja, want het, het is super interessant. Ik, ik, wil, ik zal iets opbiechten. Ja. En dat is namelijk heel recent speelt dit. Ik, heb een, um, ik ben aan een nieuw product bezig. En daar heb, ik een, daar heb ik een team voor. Ja. En dat team heb ik zelf mogen samenstellen. En dat team bestaat uit heel, echt oprecht... Ik ben blij dat iedereen in dat team zit. Want dat ja. zijn hele slimme mannen en vrouwen... waar ik graag mee wil werken. Ja. En omdat ik dat boek aan het lezen ben van die David Graeber... hij is naast antropoloog, is hij, hij is anarchist. Yeah. En ik ging me verdiepen in anarchisme. En dan heb ik niet punkers die, die door een bushokje heen fietsen. Maar ik heb het yeah. over, over echt, zeg maar echt anarchistische dingen organiseren. En dat sprak me enorm aan. En toen kwam ik bij een filmpje van, hoe van, heet die kerel, van Noam Chomsky. En die yeah. legt uit, heel duidelijk legt hij uit, dat hij zegt van... Hij zegt, er zetten wel verschillen in... Uh, een soort semi-hierarchische verschillen... in uh, anarchisme. Maar wat het grote verschil is... is dat degene die... Um, uh, die op iemand... Uh, zeg maar... Uh, een meerdere is van iemand... die moet ten alle tijde gechallenged kunnen worden... waarom hij of zij dat is. Mm -hmm. Dus dat kan organisch ontstaan. Yeah. En dan iemand is dan op een gegeven moment... in charge of X... En die moet ten alle tijden dat kunnen... kunnen ja, moet, die kunnen, um, uh, moet je die kunnen challengen op. Ja. Dat noemt hij als voorbeeld. Hij zegt van, ik heb een kleindochter, zei hij. Die. die is heel jong en heel klein. En als die, uh, um, uh, als die buiten loopt samen met mij... en ze rent ineens de straat over... dan stel ik mij autoritair op. Want ik pak haar armpje en ik trek haar terug. Ja. Hij zo... Maar ik ben van mening dat ik kan verklaren... waarom dat ik mij autoritair tegen dat kleine meisje opstel. Want anders rent ze de straat op en rijdt er een auto over. Ja. Dat is zijn voorbeeld. Dus ik dacht, dat ga ik met mijn team doen. En uh, uh, ik laat het helemaal open. Dus wat we, we hebben een soort. We gaan met z'n allen naar die kant op. Dus dat heb ik allemaal neergezet. En ik heb de, de, de visie waar het product op zet neergezet. Dus er liggen allemaal dingen open. Allemaal hele slimme mannen en vrouwen. Dus die gaan we mee bezig. Hier bezig, bezig, bezig. Chaos. Echt, Fossiles? Complete chaos. Echt zo van: dat was echt. En, uh, uh, uh, dat was dus. en afgelopen maandag ontplofte dat. En ik zeg van, holy shit, nou begrijp ik wat ze bedoelen... dat anarchisme altijd in chaos eindigt. Want dus, dat mislukt gewoon. Dus, dus dat ik nu heb gezegd... Oké, ik ga toch iets meer kaders eromheen zetten. Mm -hmm. En iedereen, de, de, de, zij of haar expertise... natuurlijk doe je ding, weet je wel. Yeah. Maar het, het moet. Het ja, maar dat afkaderen is ook de kaders. Een, ja, maar dat afkaderen is ook echt wel iets wat je... Weet je, dat, dat is iets wat je doet tijdens de eerste fases: van wat gaan we eigenlijk doen? Wat gaan we eigenlijk oplossen? Wat is het probleem eigenlijk? Daarmee creëer je kaders natuurlijk. En, ja. uh, maar uh, van dit, dit soort design patterns of print, design principles, die kunnen ja. daarbij helpen natuurlijk. Ja. Ja, alleen wat ik dus zo grappig vind, is dan, is dan niet, ga je dan niet heel langzaam schuif je dan niet naar die production method toe? Ik denk dat de hele uh, agile uh, me uh, uh, uh, uh, methodiek... Yeah. die is niet... ik denk dat echt wel het doel was... dat dat dus zo'n real design method was. Yeah. Van, hè, dat die, ik, weet niet, ik kan niet het hele manifesto uit mijn hoofd opdreunen... Yeah. maar dat, het, nee, dat een van die punten die erin staat wel van... Hè, yeah. we doen het voor onze gebruikers, yeah, niet yes, voor onszelf. Yeah, yeah, yeah. En ik denk, als je nu aan mensen vraagt van agile... is dat een real design method of is dat een production method... Ik denk dat mensen dan toch zeggen van dat dat meer een production method is dan een. Uh... Misschien gewoon. Nou, agile misschien niet, maar Scrum zeker wel. Ja. ja. Oh, als ik echt al iemand met Scrum-kaarten aan zie komen lopen, dan denk ik van: oh kak. Heel <laughs> blij <laughs> dat ik dat uh, eigenlijk nooit ja. heel erg heb gedaan. Nou, Valuable in every sense, not just financially, <laughs> but from a humane perspective as well. Oh. Nou, dat vind ik wel echt... Dat ja. vind ik een hele interessante... en dat, da, daar vind ik het wel aan ontbreken. Ja. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat op de kaart kan uh, gezet worden. Want eigenlijk, stel nou, jij, jij weet... wij kunnen dingen maken... waardoor mensen met een handicap zelfstandig of zelfstandiger kunnen leven. We kunnen drempels wegnemen en dat kunnen we technisch. Uh, de know-how hebben we op zich ook in huis... Um, het heeft misschien een keertje een investering nodig... om die kennis toe te passen, maar daarna weten we het. Mm -hmm. Als je dat weet... Dan, is het pijn. dan ben je gewoon eigenlijk een grote hufter als je dat niet doet. Toch? Ja, dat vind ik. En, uh, ja, en ik, ik mis eigenlijk de menselijkheid ook wel... in uh, heel veel productontwerp. Uh, voor waarom doe je dit eigenlijk? Wat, wat, wat, wat wordt de kwaliteit van leven? Wordt die wel beter? Ja, interessant. De... Is dat niet waar we voor werken? Voor de kwaliteit van leven van de, de iedereen? Ja, het is, ja, ja, en het is fascinerend. Want ik denk, als je, als je, als je, als je een bedrijf binnenloopt... Ja. en gewoon een random bedrijf... Hè, waar we, waarvan we dingen kunnen aanwijzen waar het, uh, uh, waar het fout gaat. Um, um... Iedereen die je aanspreekt... nou, laat er een paar dagen later zijn dan. Een je, een paar, een, paar, een paar mafketels. Maar iedereen is bezig om het beter te maken. Nou, nee. Als ik terugdenk aan mijn tijd in het bedrijfsleven... was iedereen bezig op korte termijn te fixen wat er te fixen viel. Maar is fixen niet... Nee, dit was gestrest zorgen dat de korte termijn doelen gehaald werden. Dat is niet een, uh, uh, uh, laten we zeggen, zorgen dat de kwaliteit van het leven van de mensheid beter wordt. Nee, ja. zeker niet. Absoluut niet. Ja, dus je heel erg zegt... korte termijn. Oh, we moeten meer winst. Oh, we moeten efficiënter werken. Uh, oh, we moeten... He, dat is heel erg korte termijn denken. Heel ja. erg vanuit de business meer winst. Ja. We ja. Dus zijn heel humaan voor de... Uh, voor de aandeelhouders, maar niet voor mensen. Ja, wat eigenlijk, weet, je wat, weet je wat er eigenlijk zo raar aan is? Hè? Dat, dat is iets van, dat meen ik serieus, en dat vind ik zo'n... iets wat ik zo moeilijk vind om te begrijpen, is dat je maakt een product. En stel nou dat je dat... Uh, dat uh, uh, je hebt, je hebt uh, jonge kinderen, geloof ik. Stel je nou eens voor dat ze zeggen van... nee, pa, we hebben een leuk idee, we gaan een limonadestand Gaan we opzetten. Hè? Dus zet ja. zetten de limonade zet op. Nou, dan hebben ze de usual suspects. Hè? Dus, uh, dus uh, een paar maanden die kopen een glaas limonade. Maar dan op een gegeven moment hoop je ook dat de voorbijganger die koopt ook wat. Ja. En op een gegeven moment hoop je ook dat die voorbijganger terugkomt met iemand anders. Zeg van, nou, die limonade daar, die moet je proeven. En hoe komen die mensen terug? Omdat die limonade goed is. Ja. Als je vieze limonade maakt, dan, dan komt iemand die limonade ah, Dat is één manier, hè? De, de, de Andere dus, manier ja? is heroïne in de limonade stoppen. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ja, ja, en ja, dat ja, is wat ja, ja. we tegenwoordig doen. Oh. Dus als je kijkt naar Twitter... Twitter is niet succesvol omdat het leuk is. Ja. Twitter is succesvol omdat ze allerlei verslavingstrucjes toepassen. Ja. Steeds meer. Waardoor mensen verslaafd zijn. En dat is wat anders dan... Het is, het is geen verbetering van de kwaliteit van het leven. Oké, okay, vanaf. Okay, um, uh, uh... En dat is dus uh, een korte termijn manier van denken. Namelijk, ik stop er heroïne in en dan uh, verdien ik heel veel geld. Ja, ja, ja. dus dat, hè, de, dat beroemde pattern wat in, in, uh, in Twitter zit... dat als je Twitter opent... Ja. dan laat hij niet meteen zien bij je notificaties... of een eentje of een tweetje. Dat duurt even, ja. omdat dan je dan ping. dat slotmachine effect hebt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat is letterlijk wat hoe tegenwoordig ontworpen wordt. Ja. Dat ene boek, wat is het? Make Your Users Hooked... Ja, hij hoekt van Neryal. Ja, het is ja. enorm uh, uh, succes. Ja. ja, ik heb het ook in de kast. Het ja, is verschrikkelijk. Het <laughs> is verschrikkelijk cynisch. Ja. Ja, nee, maar het is Het is het tegenovergestelde van humaan ontwerpen ja, ja, en je hebt gelijk, hè, want, ja. want je weet, want, want Twitter zit in zwaar, zit in zwaar weer natuurlijk. Hè, want uh, de aandeelhouders zeggen, we gaan nou eens een keer een geld verdienen. Hè. Maar het is niet alleen Twitter, het is ook Facebook. Ja. Het zijn al die dingen ja. die, die ontwerpen om verslaafd te maken. Ja, nee, maar het, het, wat interessant is aan, wat ik wil zeggen, dat, dat je bij Twitter wat in zwaar weer zit, dat dus de aandeelhouders zeggen van je moet meer gaan mensen krijgen die de service gebruiken. Hoe, dan, ga, dan, wordt, dan, wordt, he, dan komt dus de bureaucratische regel, ja. dan gaan we meten. Hoe ja. meet je dat? Gebruik en visits van Twitter. Mm -hmm. Dus als je een slotmachine-effect introduceert... dan krijg je dus meer gebruikers ja. en dan haal je dus je targets. Ja, ja precies. en dat is wat ik bedoel. Dat is het ja. korte termijn denken. Ja. He, dat is dus niet voor mensen ontwerpen, dit is voor aandeelhouders ontwerpen. Ja, ja. ja het is fascinerend. He. Er is een, uh, ik las laatst een artikel, stond volgens mij Wired. Of The Verge, een, zo eentje... En dat ging erover, waarom komen gedecentraliseerde social networks niet van de grond? Dus wat is ja, dat? Ja, ja, Hè? Dus ja, ja, ja. Bij Facebook dan moet je alles naar één platform douwen. Dus je gaat ja. dat ecosysteem in dat platform op. Maar er zijn nu ook een aantal gedecentraliseerde. En dan kun ja. je een eigen servertje starten. Ja. En dan ben je wel onderdeel van het sociale netwerk, maar het is gedecentraliseerd. Ja. En dat even een paar dingen waren dan van... Nou goed, het is misschien voor mensen lastig om dat op te zetten, maar... Kijk, als het een succes wordt, dan, uh, dan wordt dat probleem namelijk ook wel weer opgelost. En het komt niet, het komt niet van de grond. En er zit natuurlijk een heel interessante um, uh, ding aan. Dat ook als je naar Facebook kijkt, hè, of, of Twitter voor matter. Dat, je een, uh, um, dat, er een, dat het lekker is om erin te zitten. Mm -hmm. en, en, uh, ik vraag me af of het... Um, um, ik vind het lastig. Ik vind het lastig, weet je dat? Ik, want ik begrijp precies wat je bedoelt, alleen ik vraag me af: van... Um, zou ik Twitter minder.? Want ik ben de Twitteraar. Ik heb geen Facebook, maar wel uitgebreid Twitter en zo. Kijk, LinkedIn bijvoorbeeld. Hè. Ik gebruik minder LinkedIn dan Twitter. Weet je waarom? Omdat LinkedIn. Kut is. Als de, okay. oh, sorry, als ja? je eruit moet piepen. Dat maar de, vind ik helemaal niet hè. Ja. Nee, je mag vloeken. Ja dat die dus die is uh, uh, dus, en dan krijg je weer een melding en dan klik je op die melding, en dan zie je niks. Weet je, en dan komt hij ineens twee minuten later binnen, want dan krijg je later nog een mailtje van die melding die je in een kwartier eerder gehad hebt. Ik heb geen. Ik ken uh, LinkedIn ken ik niet. Maar nee. ik gebruik minder LinkedIn daardoor, omdat ja, ja. LinkedIn een shitty interface is. Ja. Uh, maar LinkedIn helpt mij in mijn werk heel erg. Ja, ja, precies. Ja. Dus die is juist iets wat de kwaliteit van leven dan blijkbaar wel verhoogt. Ja, maar stel je nou eens voor. Maar daar dat... zou al die flauwe curl allemaal niet nodig zijn. Een alert van LinkedIn, wat heb je dat nou even nodig. Ja. Hé, hey, Henk heeft een nieuwe baan. Zo so wat? Ja. Hey, so er is toch geen. <lacht> ja. Ja, ja. Leuk voor Henk. Daar ja. Ja. hoeft ja. toch geen alert voor te krijgen. Daar ja. hoeft ja. toch geen rood stipje te knipperen? Ja, ja, ja. Nee, ja, precies. Daar, daar worden mensen niet beet van. Nee, maar het is, het is interessant dat de... Um, uh, ja, het, het, is, het, is, het is interessant. Uh, interessant. En de, maar het social... Laten we het dan voor het gemak social capital noemen. Het is een... Het is, een, het is zoiets ingewikkeld. De... Um, ik had het vandaag over met iemand over, over de. Uh, hadden we gewoon tijdens de lunch gewoon een leuk gesprek over. Uh, over um, uh, privacy zeg maar. Ja. En, de, en de groepen die opkomen voor je privacy. En ik ben heel af en toe heel. Uh, nu en dan laat ik mij online ook uit. Uh, en dan heb ik niet over Twitter maar in de vorm van een blogpost of zo voor. Uh, um, uh, uit, over, politiek uit. Ja. Ik had een. ik had een stukje geschreven een aantal maanden geleden voor de weblog van de Piratenpartij. Oké, okay, ja. Yeah. En daar had ik, ik ingeschreven van, dus hadden ze ook gepubliceerd. En daar stond in van, dat ik vond van, dat ik zo jammer vond dat de focus zo was op privacy. En ik zei van, waarom focus je niet op het ding wat je doet, het internet? En dan ik zei van, dus de kritiek die je hebt op bepaalde rechtse partijen, dat zij met angst zaaien om uh, uh, uh, um mensen binnen te halen. Je dus doet het precies hetzelfde vanaf de linkerkant mm -hmm. met privacy. Doe dat nou niet. Focus nou op, de, uh, uh, uh, op het internet en wat dat brengt aan de mensen. Mm -hmm. En dat had ik natuurlijk, ik had dat niet in een soort naïviteit geschreven, want ik weet natuurlijk hoe dat gaat. Op een gegeven moment is het tractie, dus die partij krijgt tractie in één land meer dan andere, waarop privacy issues. Dus ze gaan nu verder door, ze gaan nu verder door, ze gaan nu verder door. En dan laatst was er dus hè, van die, die camera's op die stations van de NS. Ja. En ik heb dat. In Abris toch? Of wat was dat? Ja, ja, ah, ja. ja, ja. En dat dacht ik. En dat ik dacht van, werkelijk. Want ze hadden dus een hele actie opgetuigd dat mensen met duct tape dat gingen afplakken. En ik, ik vond de, de naïviteit, die, vond ik, die droop er zo van af. En de, ik zag zelfs een foto voorbij komen van iemand die je dan zo'n stuk duct tape op zo'n abri ziet plakken. En dan zie je erachter drie van die grote uh, camera's hangen. Die dus iedereen uh, uh, aan, het, aan het filmen zijn en, uh, en, het, ja. en het net opsturen. Even als je nou wil, dan moet je die afplakken, weet je wel. En de, dat is dus nu hun, hun, hun drive geworden. Dus hun een, een, een dus een, een social capital zit erin van wij gaan jou privacy beschermen, en daarvoor okay. gaan we heel ver. Maar werkelijk, is het niet handig? Vind je, vind je het niet handig? Dat, dat als jij naar een... Misschien vind ik het wel handig dat als ik naar een abri loop... en dat ik niet een, een tamponreclame zie... maar een, een, een, een scheermes. Ja? Nee, toch? Ja. Dus dat is een... En ik niet, want ik heb een baard. Ja. Nee, jij, jij ja. niet. Ja, nou, jij nou of juist een... wel. Nee, ja. hey, scher die baard af. Ja. Dus dat... Nee, ik zit er eerlijk gezegd niet op. Ik zou sowieso heel graag willen dat er uh, veel minder reclame was. Um, ja. En uh, interactieve reclame uh, op beeldschermen. Ja. Nog schreeuweriger zit ik helemaal niet op te wachten. We hebben nu een of ander... Als ik naar uh, de stad in fiets vanuit de Watergasmeer... dan staat daar naast de HEMA staat een, uh, een LED-scherm mm -hmm. te knallen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk asociaal. ja. ja. Ik vind ja. dat, uh, en langs de snelweg heb je ze ook wel eens. Dat, voegt ook, is ook niet, dat maakt de kwaliteit van leven ook niet beter. Nee. Ja. Heb je die laatste? Uh, ik zat wel eens met mijn vriend in Biscoop. En dan zagen wij een laatste, of laat ik zeggen, recente reclame van Heineken. En die vond ik, die vond ik fascinerend. Uh, met die autocureur, heb je dat gezien? Nee. Gaat als volgt. Dus reclame ze zijn in een bioscoop beginnen reclame. Dus er staat helemaal nergens dat het Heineken of zo is. Dus gewoon een reclame zet. Ja. Autocureur, in de jaren 60 wint de eerste prijs, staat op zijn dingen. En je ziet, en ik een biertje aangeboden, omdat hij gewonnen heeft. Nee, ja. sorry, een glas champagne. Oh ja. En nee, zegt hij, dankjewel, dat hoef ik niet. Want, uh, uh, uh, want ja, ik moet rijden. Nee, ik ben een coureur. Je ziet allemaal mensen dansen, zuipen op de achtergrond, weet je, nee, ik drink niet. En op een gegeven moment komt hij uit het Vondelfeestje. je ziet hem langzaam ouder worden. En op een gegeven moment krijgt hij een biertje aangeboden. Heineken biertje. Maar je ziet net als de Heineken, hij een biertje. wat toevallig een Heineken biertje is. Nee, zegt hij, ik ben verantwoordelijk, ik rij, ik drink niet. En ik denk, wat, wat, wat zit ik nou naar te kijken, joh? En, zie, en hij komt op allemaal parties waar mensen allemaal aan het bier staan, weet je wel. Maar hij zegt, nee, ik ben verantwoordelijk, ik drink niet. En dan, uh, en dan eindigt het reclame van: ben verantwoordelijk, drink niet. En die reclame is afgelopen. Ik denk, ik, en op een gegeven moment zegt hij van: we hebben gewoon naar een Heineken reclame zitten kijken. Iedereen stond op de achtergrond te zuipen alsof ik... maar hey, ben verantwoordelijk, drink niet te veel. Of drink niet zelfs. Dat vond ik ook wel dat ik dacht van... Oh, dat, mm, weet je wel, dus dat je, dat je de, soort de werkelijkheid twist. Dat je dus nu weet, dat iedereen weet... nou, oh, dat is een Heineken reclame. Maar dat het overkomt als van... Uh, dat is een beetje zo van... Uh, van uh, de dokter zegt, rook camels. Ja, weet je wel, ja, dat, ja, zo ja. vond ik het een beetje. Ja, ja. En, uh, maar wel, intussen... In ja, Eén iemand hoeft niet te drinken. Ja. Want die is op een andere manier cool, maar de rest van de wereld moet zuipen. Ja. Dat is eigenlijk het beeld, toch? Ja, ja maar ja. Gek, gek hè? Dus dat is een. Maar ik ben bang dat we reclames, daar zullen we niet. Uh, daar komen we nooit uit. Dan. Tenminste, daar zal je mij nooit positief over horen. Ja. ja. Maken we hem nog af of niet? We zijn ja, er bijna. Dat gaat niet meer lukken, ik moet er zo vandoor. Ah, oh, oké, okay. nou top. Ja. <laughs> <laughs> Kunnen ja. we nog eentje doen? Ja. Nou, weet je, ik jij nog aan uit. Kijk kijken hoor. Uh, uh. Ja. Nou, ik vind deze wel goed. Het sparks conversation en kritiek. Ja, dus als je zegt: Van we gaan uh, uh, uh, voor iedereen ontwerpen. Mm -hmm. Daar zitten ook mensen met een handicap bij. Mm -hmm. Dan zal je daar op een gegeven moment. Weet je, als er dan gezegd is, Ja, maar dat is, dat is hartstikke duur om voor blinde mensen te ontwerpen. Mm -hmm. Dan moet je het over hebben. Ja. En dan ga je dus zeggen: we gaan. mensen die niet kunnen kijken. die dat niet kunnen. die gaan we oh. uitsluiten. Dat is dan een hele bewuste keuze. Ja. En als je het zo expliciet maakt. dat vind ik een. dat is een hele sterke. Want ik denk. precies zoals je het nu zegt, vind ik echt heel sterk. Want. waar we het eerder in het gesprek over hadden. dat we dus zeiden van. dat die rol van die designer. dat je dus ook aan de salesafdeling moet uitleggen. waarom die, dat je iets doet. Dus dat, je, dat een methode die je in je, in je, zeg maar in je rugzak kan stoppen, mm -hmm. is dat als je zegt, nou, we moeten met accessibility bezig, dan moeten we zo doen. En dan zegt iemand van uh, nou dat gaan we niet doen, want dat kost te veel tijd en te veel geld. Dat je dan heel expliciet benoemt van oké, okay, dus even voor de duidelijkheid dat we het op, zwart op wit hebben, wij gaan deze groep mensen uitsluiten met ons product. Ja. Dat is een interessant. Ja. Want dan zegt iedereen: nee, we gaan die mensen natuurlijk niet uitsluiten. Zeggen, nou, oh, maar dan, dan moet ja, het op de lijst. Dan is het wel een goed idee om ze uit te sluiten? En dan oh, ga je het echt expliciet. Dat is een hele goede ja. ja. En wat er ook een punt wat daaruit volgt... is misschien: it makes implicit bias and framing explicit. Dus het maakt onze vooroordelen, innerlijke vooroordelen, die maakt het expliciet hierdoor ook. Kan daarbij helpen vooroordelen over mensen met een handicap. Ah, ja. Ja, oh, ja. ja. Ik vond het een goede punt, hoor. Ja, het, ik moet het super... nog even uitwerken. Of even. Ja. Dat kan flink uitgewerkt worden, maar volgens mij is het... Ja. Super gaaf. Ja. Ik, is, dat niet een mooie, is dat niet een mooie conclusie om op te eindigen? Dat je dus de... Um, dat dat wat, we eigenlijk, wat, wat we net zeiden, dat je de... Uh, dat, dat, je, zeg maar, dat je dat in je rugzak als designer meeneemt. Ja. Dat, je, dat het je... Dat het je je rol is en bijna je, je, je taak om voor die mensen op te komen. Ja. En dat, je, dat jij bij de businesskant of bij de saleskant... die mensen moet verdedigen en dat in dat product moet krijgen. Ja, ja ik denk dat... Het, tenminste, ja, zo, ja, ja, dat zou het moeten zijn. En dat kan een WordPress-template van 50 dollar niet. <laughs> Precies. Ja. Oh, nou... Here you go. <laughs> okay. Hey, thanks. Dank je wel weer voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Dit was aflevering 44 van The Good, The Bad and The Interesting... met Vasilis van Gemert, dat ben ik, en Bob van Luit. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk graag zelfs. Je kan me mailen op wassilis.nl... of als je iets korter van stof bent... dan kan je me ook op Twitter vinden onder de naam Ed Vasilis.